Hallo allemaal, welkom bij de allereerste pilot aflevering van de 010-podcast. Ik ben Juri Wagner, rechts van mij zit Arjo Bruinus. Hey. En links van mij zit Niels van Rijn. Oh. Uh, en wij zijn uh, drie studenten Mediatechnologie op de Hoogschool Dam En uh, hebben vrij abrupt besloten om een podcast te doen. En uh, dat zit eigenlijk als volgt. Uh, Arjo, misschien wil jij dat even uitleggen? Ja, dat is wel een heel smur verhaal. <laughs> Uh, ja, dus eigenlijk begon het allemaal wel gisteren, ja. we zaten bij de MAC, we werken allemaal bij hetzelfde bedrijfje en wij uh, gingen even met z'n drieën na werktijd met, met z'n allen eten. En, uh, uh, ja, tijdens, uh, tijdens het eten hadden we allemaal interessante gesprekken en dat ging best wel lang door en uiteindelijk ja, was, uh, was al het eten op en we dachten van hey, misschien moeten we dit vaker doen. Uh, doorpraten over de verschillende onderwerpen... zoals filosofie en technologie... Uh, en andere dingen die ons bezighouden op dit vlak. Ja. Um, en als we het toch gaan doen, waarom niet opnemen? Ja, precies. Dus uh, dit is ons eerste probeersel uh, om te komen tot een podcast. Het is voor onszelf ook even kijken... Hoe het gaat en wat we er leuk of misschien minder leuk aan vinden. Dus misschien zullen er wat dingen veranderen in, in misschien een vervolgaflevering of misschien is dit de laatste keer dat je ons hoort. Dat kan ook. Um, ja, waar zullen we het uh, veel over hebben? Voor ons uh, zelf hebben besloten dat we het heel veel gaan hebben over technologie, filosofie, uh, politiek en gaming. Uh, dat zijn een beetje de onderwerpen die we afgebakend hebben. Uh, Niels, uh, ik heb gehoord dat jij een eerste onderwerp voor ons uh, hebt. Dus uh, wil je ons misschien inleiden en dan gaan we vanaf daar kijken hoe het gaat? Ja, uh, ja dit is eigenlijk het eerste onderwerp uh, wat, ik, uh, wat ik nog een keer wel wou bespreken met jullie. En uh, uh, het is al een tijdje geleden, uh, het is een beetje oud nieuws. Hm. Het gaat erover dat... Uh, uh, over dat Elon Musk uh, uh, Neuralink heeft gekocht. Ja. Nou ja, uh, Elon Musk kennen we denk ik allemaal wel. Uh, Wie is dat? Uh, ja, precies. <laughs> De man van uh, SpaceX en Tesla. En uh, daarvoor Paypal en dat soort dingen. Ik En uh, vaak als hij uh, als iets koopt, dan ziet hij ergens een toekomst in. Uh, en uh, is het vaak iets heel dichtbij is, Of heel dichtbij... Uh, uh, het implementeren in uh, op grote massa's. Ja. Daarom vond ik het heel gek dat die Neuralink had gehad, want Neuralink is dus een bedrijf wat um, uh, zich bezighoudt met. Uh, um, het is moeilijk om het om, om, om makkelijk uit te leggen, maar het houdt zich bezig met um, uh, ideeën uh, uh, die je vormt in je hoofd en die omzetten naar taal, en die omzetten naar zeg maar, dat je je stembanden laat bewegen en dat je daardoor. Dus, uh, iets kan spreken. Mm -hmm. Maar het gaat als eerste in ieder geval over, uh, over, over die hersengolven. Uh, en er staat een supergroot artikel op, Wait But By. Uh, belachelijk groot, wel heel mm -hmm. interessant. Yeah. Dat kunnen we in de show notes zetten? Um, maar um, leg het legt er helemaal uit hoe, we dat dan, hoe zij dan die golven in de hersenen kunnen onderscheppen en dan in principe uh, willen. Uiteindelijk, het doel van Neuralink is dus dat ze um, op het moment dat jij. Een idee hebt in je hoofd, dan moet je hem in je hoofd eerst door een, een taalbarrière heen pushen mm -hmm. en dan kan je pas communiceren, ja. opschrijven of ja. überhaupt, überhaupt um, praten naar iemand. Zeg ja, maar. precies. En zoals ik begrijp, is Neuralink dus bezig uh, met uh, iets, uh, iets te ontwikkelen dat dat zelf kan omzetten, eigenlijk. Nou ja, hersengolven. Naar... Ja, hersengolven. Eigenlijk, het moment dat je dus direct uh, dat idee hebt, dan kun je hem versturen. Zeg maar mm -hmm. ja, even airdrop uh, op aan iemand op die manier. Dat zou wel awesome zijn, maar... Ja, en het is, maar het, het rare is natuurlijk dat je... Um, uh, het idee wa waarom ze dat willen doen is überhaupt... Omdat je dus heel veel informatie verliest. Ja. Om het, uh, als ik iets heel moeilijks wil uitleggen aan je... Dan heb ik heel veel woorden nodig mm -hmm. om dat aan je uit te leggen. Ja. Dus mijn hersenen moeten heel veel moeite doen... Ja. Om dat idee, idee wat ik in mijn hoofd heb... Door, het soort van door die gehakt... gehakt uh, Gagmolen. Uh, <laughs> te doen. Om er letters van te maken. Ja. En dat dan vervolgens aan iemand te zeggen. Ja. En uh, wat, wat, zij, wat zij denken is dat uh, al dat het moment dat je dus ideeën naar elkaar kan sturen, mm -hmm. pure, gewoon pure ideeën, ja. dat je dan veel ja, sneller en ja. efficiënter kan communiceren. Het scheelt heel veel energie, je hoeft minder na te denken ja. over wat je allemaal moet zeggen. En uh, ja, bij sluit wat ik op het begin zei, vond ik het daarom zo raar dat Elon Musk het gekocht had, mm -hmm. of overnomen had, um, omdat um, het, het is een hele... Als ik het mij vraag, denk ik, van, die technologie is toch super ver weg? Dat, dat is toch ja. niet iets wat zeg maar nu... Uh, uh, makkelijk geïmplementeerd kan worden ergens. Ja. Terwijl ja, in de uh, andere bedrijven van Elon Musk stapt hij in op het moment dat het, dat het enigszins, uh, hoe zeg je dat, de attractie krijgt. Of ja. is dat een teken dat het enigszins traction krijgt? Nou ja, dat dacht ik, is, dat hoop je natuurlijk uit. Dus dat hoopte ik op het begin wel eerst ook. Uh, en uit artikel, het, het artikel wat ik van, uh, van Wait But Why heb gelezen, dat is een beetje de, alle informatie die ik erover heb. Ja. Mm -hmm. um, is het alsnog best wel ver van, ver van je bedshow. Ja. Dus uh, waarschijnlijk vindt hij het dan denk ik gewoon interessant. Want gaat dat niet over... Kijk, op zich hersengolven meten en dat soort dingen. Volgens mij zijn er uh, in, in de zorg en dergelijke... Als je, als je weet ik veel, bepaalde dingen wil meten... Zijn er wel al bepaalde technologische dingen om uh, dingen te meten vanuit je hersenen. Je hebt een uh, Arduino kit om uh, zelf je EEG te maken. Ja, nee. gewoon, uh, ja, er was een aantal klasgenoten die hadden een project... Waarbij ze met iemand werkten die... Um, ...kan eigenlijk maar één spier aanspannen. Mm. En uh, door uh, die Arduino-kit aan te sluiten... ...konden ze een uh, eigen input device maken... Waar ...die zij kon gebruiken. Ja, yeah. oh, wow. yeah. yeah. yeah. Ja, dat wow. is natuurlijk wel... ...want in principe heb je de juiste golven wel... ...maar in dat werk je spieren niet, vaak. Ja, ja precies. Dus dat is, maar dat is wel interessant. Maar wat ik hier ook wel zie ...is dat op, op deze manier zou je mensen die doof, stom en blind zijn... ...die normaal totaal geen input zouden krijgen... Yeah. ...oh, en ook bijvoorbeeld geen gevoel hebben... Yeah. Zou veel, uh, zou gewoon... Daar zou je wel de ideeën uit kunnen halen Precies. en kunnen instoppen. Ja, ja. want als het, en t, het. Dat is ook meer het soort van filosofische ding van heel. Van, van, ook het Way to Why-artikel waar het een beetje uit, uit voorkomt. Is, um, het, is wel, het is wel fascinerend dat we met alles. Met, als je zeg maar, stel je zou een, ja, iemand die. Uh, in de middeleeuwen, of ik zeg maar, taal gaat heel vaak terug. Uh, en het is een van de weinige dingen die. Uh, die soort van geëvalueerd is of zo. Een, een van de weinige dingen waar we veel technologie op toegepast hebben. Ja. Yeah. Uh, je zou denken van oh, dus communicatie is toch juist heel erg omhoog gegaan. We hebben de internet, we hebben WhatsApp. Mm -hmm. Maar het is wel vooruit gegaan. Maar qua als ik nu iets heel moeilijk aan je uitleggen, dan ga yeah. ik dat niet met twee duimen doen op een toets op mijn nee. smartphone. Nee, ja precies. Het liefste wil ik dat ook niet via tien vingers doen op een toetsenbord. Ja. het liefste wil ik hier gewoon bellen ja. en het gewoon naar je overmaken. Dus ja. of, zeg maar die barrière dat je dat je moet eigenlijk je hebt het idee, dan moet je eerst door die taalbarrière mm -hmm. heen dat ja. die in je hoofd zit. En dan moet je eigenlijk ook nog door de barrière heen, door het beetje twee duimen ja, op te Ja, dus je moet op, fysiek allemaal ja. dingen gaan doen in de draad. Precies. Ja, en ja. Die, dat, filter, dat soort van filtert het originele idee wat je eigenlijk had. En dat maakt dan waarschijnlijk wel, wel, wel een stuk lastiger dan het origineel is. Ja, ja, ja. maar als je ook kijkt naar bijvoorbeeld Nederlands of Engels. Dan zie je dat ze ook, deze taal specifiek, die missen heel veel nuance, zeg maar. Ja. Als je vergelijkt met andere talen. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik weet van een taal in uh, Papua Nieuw Guinea. Waarbij je een uh, ze, uh, volgens mij zestal woorden voor ons hebt. Ja. En daar zit dan bijvoorbeeld in ons inclusief van wij gaan samen naar de dierentuin. Of ja. ons exclusief van uh, wij twee gaan naar de dierentuin, ja. maar jij niet. Uh, ja. En dat gaat dan zeg maar zo ja. door. Ja, ja. ja, wel heel tof. Want dan ja. kan je dus in de, in een daar kan je zoveel informatie in een zin proppen zeg maar. Dat mm -hmm. is wel heel apart. Ja. Daarom vind ik, ik vind de taal wat dat betreft ook wel zo fascinerend. Want. Um, het is natuurlijk een beetje zo dat als je het idee in je hoofd hebt, dan moet je dat soort van taalbarrière pushen. Maar mm -hmm. als ik dat aan jou uitleg, dan kan jij een soort van het idee weer in je hoofd krijgen. Ja. Dat is natuurlijk het mooiste van, weet ik het, een boek of zo, een mooi boek lezen. Dat je dan, je gaat er gelijk iets bij, bij inbeelden en je gaat er gelijk de idee ja. van overnemen. Ja. Alleen het, uh, het grappige is, als je daar als je meer woorden hebt voor wat je wil omschrijven, hm. dan is het waarschijnlijk ook makkelijker om te omschrijven wat je uiteindelijk ja. wil omschrijven. Zeg maar. Ja, zeker. Dus het vind ik toch wel grappig dat je bijvoorbeeld, ik denk ook dat ze daarom bijvoorbeeld Latijn en, Latijn en Griek, grieks op scholen bijvoorbeeld geven. Ja, als je gaat kijken naar Latijn, hoeveel... hoeveel uh, woorden in het Nederlands en het Frans en het uh, andere talen zeg maar, afstammen van, uh, van, uh, van uh, Latijnse woorden, zeg maar. Ja, precies. Dat, is, uh, ja. dat is belachelijk. Dus ja, dat is, en dat snap ik ook wel, dat als je, eenmaal, als je dan eenmaal dat Latijn hebt, dat je ja. dan denkt, oh, dat komt daarvan aan. Ja. Weet je? Dat je een beetje die etymologie door, door hebt. Maar. Ja, klopt. Mm -hmm. Want ik, uh, ja, ik hoor dan ook heel vaak van, van mensen gaan Latijn studeren. En op die manier kunnen ze dan heel erg herleiden waar bepaalde woorden vandaan komen. Precies, dat ze heel ja. erg uh, vanuit het Latijns ook heel erg uh, op zoek kunnen gaan naar de betekenis van iets, weet je wel. Zonder dat ze eigenlijk goed weten wat het woord zelf betekent. Dus inderdaad, op die manier zou je heel, veel, heel erg uit de voeten kunnen. Ja. Waar ik dan ja. wel benieuwd naar ben, is hoe compatibel zijn ideeën. Kan ik ja. maar zomaar een idee pakken en dat in jouw hoofd stoppen? Ja. Of, of is het zo dat ik heb mijn eigen achtergrond met ja. ideeën, hm. en die neem ik dus ook mee met het nieuwe idee. Dus ja. als ik dat pak, hm. als ik dat isoleer, neem ik dan de rest ook mee, zodat jij begrijpt. Ja. Of ja. krijg jij een abstract idee binnen, is het ja. van, oké, okay, ik kan hier ja, nog steeds niks is mee. It, is ja, het, is ja, van het, hoe is ver het, gaat het? ja uh, In dat Wired-artikel heb je dus meteen. ook helemaal uitgelegd van hoe ver dat nou gaat. Ik ben dat, omdat het al een tijd geleden is, al redelijk, redelijk vergeten. Ja. Um, maar ze leggen dus helemaal uit van welke cortex het zich bevindt. en dat, ja, ja, ja. Ze hebben ook YouTube-video's erbij wordt gedaan. Wordt daar ook uitgelegd hoeveel onderzoek naar is gedaan? Echt concrete dingen? Of? Uh, niet per se hoeveel onderzoek. Maar wel, je ziet wel dat er echt superveel onderzoek al naar gedaan is. Zeg maar. ja. En dat ze enigszins dus al... Ze kunnen in ieder geval targeten waar dus die waar die zitten en dat ja. soort dingen. Um, ik weet niet meer nou precies in dat, hoe compleet die informatie is. Zeg maar inderdaad neem je echt uh, dingen backstory mee zeg maar, of is het dan puur het idee of zo. Dat, Want dat, krijg je dan ook mijn memories? Zeg maar. Ja, precies. Ja, dat dat, dat, dat, dat, dat, dat is een goede vraag. Waar stopt dit? Nee, nee, ja, precies, alles in zit in in staat staat in natuurlijk in elkaar verwege, verweven. Dus hoe koppel je dat inderdaad los? En mm. hoe, hoe zorg je dan inderdaad dat, dat, dat, dat Arjo's een idee hetzelfde datatype is, zodat je het zeg maar, bijnieuw <laughs> ja. in zijn hoofd kan zetten? Ik wil wel Jason alsjeblieft. Alleen zo. Ja, precies. <laughs> ja, nee, heel interessant. Maar ja, ik vraag me af hoe ver dat inderdaad nog weg is. Ja, uh, het ja, ja. Er, ergens bedenk me volgens mij zitten. Uh, we zien er nooit zoveel van, weet je wel. Volgens mij gebeurt er wel heel veel op en zijn er ja. een aantal mensen heel slim mee bezig. Alleen, je ziet het niet terug in het dagelijks leven of zo. Nee, weet niet heel vaak. En het als als als enige wat dan ook qua uh, bruggetjes die je dan ziet, is, en dat, zien ze, dat is ook weer in dat artikel te zien. Ja. Um, dat zeg maar als je doof geboren bent, dus geboren bent dat je wel nog oorschelpen hebt. Ja. Uh, let, ik bedoel die schelp die echt in je oor zit waar het evenwichtsorgaan ook gaan ook. Ja, precies. Ja. Maar geen haartjes op zitten waardoor je niks hoort. Ja. Ze um, dus kunnen gewoon inderdaad een microfoontje aan de buitenkant van je van je schedel plaatsen ja. en dan. Uh, uh, met een operatie kunnen, kunnen ja. ze dan ja. die hartjes helemaal naboten. zeg maar. Ja. En dan ben je dus, ja, in principe krijgen een soort van, krijgen een soort van superpower, want mm. je kan eerst iets augmentation. niet. Augmentation. Ja. ja, het is eigenlijk een <laughs> soort van Davis augmentation. Ja. En het, ik bedoel, met ogen zijn ze daar ook mee bezig. Ik weet niet in ver dat is, maar je, ze hebben hier een aantal filmpjes um, met inderdaad, uh, dat mensen dus wel een camera hebben als oog, zeg maar. Ja, ja. En um, ja, kijk, een oogscene is natuurlijk weer heel ja, complex. Precies, maar ik bedoel, ja, maar om, op die manier zeg maar, om, om aan te geven hoeveel uh, we van het brein al we snappen, zeg maar. Of, yeah. of in ieder geval we niet per se het brein snappen, maar in ieder geval hoe, ze, hoe het brein zeg maar, met... Um, Technologie om kan gaan. Ja, of met de senses, zeg maar. Met yeah. wat je kan horen wat je kan zien. Yeah. Dat je dan yeah. enigszins weet van, oh, we moeten deze signalen doorsturen. Ja, precies, en dan snap je ja. brein het, zeg ja. maar. Ja. Ja, nu is het precies andersom. Oh, maar dus even terug naar wat ik bijvoorbeeld, uh, wat ik net had uh, genoemd. Is als ik... Ja, ik, ik kan zien, ik kan horen, ik kan voelen. Yeah. Uh, ik kan praten. <laughs> ja. um, ik weet wat paars is. Voor, of ik weet voor mij wat het label paars voor mij betekent. Yeah. En als ja, ik dan een zeg maar voor... een, uh, een mok op in mijn he hoofd heb en ik stuur ja, het naar jou. Is dat hetzelfde ja, nee, nee, ja, dan hetzelfde paars? Of blijkt is, het dan op ja, een speuren uh, uh, te zijn? En wat ja. als iemand die nog nooit of misschien wel van kleuren heeft gehoord... maar het niet heeft ervaren omdat ja, hij het niet kan zien. Ja, even maar, even hoe, hoe vertaalt dat? Ja. Ja. Ja, dus stel dat je, stel dat je in een wereld leven waar je Neuralink al lang de normale vorm van, vorm van zaken is. En je recht op je, weet ik het, uh, wanneer ben je uitgegroeid, op je 16 of 18. Dan krijg je dan zo'n ding geïmplementeerd, uh, in ge, geïmplementeerd zeg maar. Ja. En dan inderdaad, je bent blind geboren, dus je weet niet wat paars is. Wat nou als iemand het idee van paars, nee. Ja. <laughs> Wel ja. no pointer, exception. Ja, precies, dat ja maar ding. dan zou je eigenlijk, tenminste, dan ga je bijvoorbeeld ook al heen naar dat je in je hersenskleuren, je zou kunnen, als je, als je dan een camera op je gezicht hebt, dan zou je gewoon eigenlijk kunnen zien zonder dat je uh, gewoon ogen hebt. Ja, ja, precies. Ja, Omdat is, je de ja. die Neuralink, als het ware dan. Ja. Uh, en dat uh, stuurt signalen naar je hersens. Je zet, en je zegt dan van, kijk, je ziet nu dit met deze kleuren. Ja, ja. als het inderdaad op die manier is. Dan kunnen ze iemand gewoon weer laten dat, zien, dat, zeg maar. dat dat het makkelijkste. Maar ik, ik ben ook benieuwd, dat weet ik dus niet. Dat zou ik een keer onderzoek moeten doen. Ja. Of het zeg maar, want die mensen met die, met die camera als ogen, dat zijn vaak mensen die dus ooit Slechtziend waren ja. en de bestaande oogzenuwen verbeterd zijn. Zeg maar. Ja, precies. En het is niet zo dat zeg maar iemand die blind geboren is, of mm -hmm. iemand die gewoon met ogen, met letterlijk blinde ogen geboren is, dat die helemaal vervangen worden. Dus ik denk niet ja, dat, ja, precies. Zo, want ik wat ik, ik me dan ook al vraag, kijk, je, je wordt natuurlijk geboren, en je hersenen hebben zich op een bepaalde manier gevormd, en ook al ben je blind, dan heb je hersens waarschijnlijk nog wel bepaalde stammen dan, denk ik. Die bedoeld zijn uh, voor de signalen die je, van je vanuit je ogen ontvangt, weet je wel. Ja. En dat als je blind bent en je, en je bent twintig jaar blind en vervolgens krijg je zo'n Neuralink, hmm. dat die stammen, dat zijn, zouden die dan bijvoorbeeld afgestorven zijn of zo? Dat je, dat je die niet meer goed kan gebruiken? En hoeveel ja. nut heeft het dan nog om iemand zien ja, te Ja, ook nog zeker. Ja, is ook zo. Dus ja, ik, want het is, is natuurlijk goed, zo. Ja. Elke keer dat wij zien, maakt om, interpreteert ons brein dat. En worden de neurons die daar verantwoordelijk voor zijn, die worden steeds beoefend. Ja. En die neural pathways, die ja. zijn ja. dus volledig bevestigd. Ja. Dus dat is inderdaad wel een goede vraag. Mm -hmm. ja. Ja, ja, interessant. Want ik hoorde net natuurlijk ook uh, het, gebruik, uber, überhaupt het gebruik van technologie in je, in, in je lichaam. Ja. Gaan we over tien jaar een industrie zien... Uh, of tenminste een industrie, een wereld zien... waarin mensen echt met geïntegreerde te technologie in hun lichaam gaan rondlopen. Lopen er straks allemaal mensen rond met ja. een Lopen de camera? De als Lopen, ja, in ja, in principe nu al. Mensen hebben ja. protheses inderdaad en dat soort dingen. En die worden ook technologisch. Dus het is al aan het gebeuren, maar... Ja. Ik denk niet dat het zo echt de vraag is van, uh, of dat gaat er gebeuren. Ik denk meer gewoon wanneer. Ja. En in welke mate. Ja, in welke mate. Maar uh, wat de soort Was, filosofische ja. vraag die ik interessant vind is... Uh, als je op een gegeven moment... Um, is Neuralink is wel een goed voorbeeld, omdat je... Uh, je krijgt hele aparte vragen. Dus je denkt op een gegeven moment van... inderdaad van Wat is nou precies het idee paars? Hoe, uh, uh, dat is een hele filosofische vraag. Ja. Hoe, hoe kom je daar überhaupt bij, ja. weet je wel? Ja. En, dat is, en het gekke is dat als je, als je zoiets kan... Uh, hoe zeg je dat? Augmenteren, zeg maar. Mm -hmm. uh, wat nou als je... Uh, zeg maar, wanneer... Er zijn mensen die zeggen van... Je, omdat je... Um, uh, misschien een mechanische arm heb of zo, ben je minder mens. Ja, ja. Je bent ook letterlijk minder mens. Ik bedoel, als je het letterlijk bekijkt... Uh, ja, je hebt een verhouding geweest ja verhouding, geweest. ja, verhouding zeg geweest. Maar op een gegeven moment wordt het de lijn tussen zeg maar, wanneer je nou echt een... Uh... Uh, een mens bent en een soort van... Uh, een androïde eigenlijk. Ja, inderdaad. Waar, zeg maar, hoe, ja. hoe, waar ja. maakt je grenzen? Zeg maar. Want is inderdaad, dan vraag ik me dus af... Kijk, weet je, politiek gezien gewoon, hè? gaan mensen op een gegeven moment protesteren tegen het gebruik van technologie in je lichaam? En nu ga je echt mm. richting duwseks trouwens, maar... Ja. Um, ja, gaan oké. mensen dan protesteren tegen technologie in je lichaam? Gaan we dat gewoon uh, accepteren? Um, ja, ik ben heel ja, gewoon een uh, voorbeeld van wat al is gebeurd. Ik um, mm. denk rond 2005 is... Het jezelf impl uh, uh, implementeer uh, uh, implanten met een rfid chip, chip yeah. werd opeens viable. Yeah. And, uh, uh, Volgens mij was er een bedrijf in Spanje die dat deed. En opeens overal over de wereld, uh, zeg maar, christenen die zo zaten van... Oh, the sign of the beast. Oh, oké. ja dat soort dingen. Ja, dus nee, dat nee, toch wel. Bij, bij veel christenen leeft dat ook, zeg maar, van... Oh, implants, uh, je kan alleen betalen als je zo'n chip hebt en je bent ja. geauthoriseerd, zeg maar. Ja, ik, ja, op zich snap ik het wel. Het is, het is een soort van uh, spe, spelen met de mensheid of zo, I guess. Zo, ja. zo zou je het dan kunnen zien. Ja, maar het gaat niet... Zeg maar, wat ik interessant vind, is bij dat soort gesprekken... Het gaat niet, zeg maar, per se om het puur mens blijven mm. Maar meer om het... Oh, je kan meteen geïdentificeerd worden. Ja, dat is nog scarier. Ja, ben ik met je eens. Ja, dat is eh, zo van... oh In plaats van dat je Google... Een, een, een, een Chromecast hebt of zo... Ja. Heb je die gewoon in je ogen of zo. Weet je, kan mm -hmm. iemand gewoon... Ah <laughs> no, het is weird. Als het van Google is... Dan <laughs> kunnen ze misschien eens zien wat jij ziet. En, uh, als je het echt helemaal doortrekt, de lijn. Ja. Maar het is inderdaad wel een goede vraag... Of, of, de mensen, of mensen daar echt aan tegen protesteren, zeg maar... Het is uh, uh, uh, best wel een uh, soort van iets... Ik heb het idee dat... En daarom vind ik het ook zo de filosofische kant soort van, uh, interessant. Omdat... Als je iemands been, als je een soort van uh, ex-veteraan ziet van een militair of zo en dan krijgt een nieuw been, ja, wie wendt nou die man uh, een, geen nieuw been toe? Weet ja. je wel? Alleen mm -hmm. iemand die misschien heel erg tegen oorlog is of zo, weet je. En, uh, <laughs> dat, dat, maar dat is een hele makkelijke beslissing. Geef je iemand uh, kennis van iets of zo? Je, je kan als, je idee, als je ideeën kan augmenten mm -hmm. of zo, wat, yeah. uh, dan, is de, dan wordt de lijn tussen. Uh, wanneer je beslist wel, dat het goed is, ja of nee, wordt heel blurry. Zeg maar. Plot, ja. Dus uh, is er is inderdaad een uh, mechanische arm. Oh ja, best. Maar bijvoorbeeld, stel dat je hebt, diezelfde militair wordt dan in één keer ingezet. omdat hij dan niet alleen een mechanische arm heeft, maar een arm waar ook gelijk een wapen in zit. omdat hij ja. meer effectief is. Ja. Is dat oké? Okay? En waar, en waar uh, zit de grens uh, ja. daartussen, weet je wel? Nog om? Ja, ja. precies. Ja. En dat, dat zijn dingen wel, die ik wel interessant vind. Want um, niemand, uh, of tenminste. Uh, nog niemand, maar ik bedoel, iedereen kan dat voor zichzelf beslissen, soort van. of iedereen kan voor zichzelf beslissen of dat oké okay vindt, ja, of nee, ja. maar dat lijkt me inderdaad een hele grote soort van uh, uh, rare discussie of zo. Ja. Ja. Ja. ja, inderdaad, nee, zeker. Dus ja, de, ik, ik ben ontzettend benieuwd hoe dat straks zal gaan. Ik ben benieuwd wat er straks gebeurt als ik 40 jaar oud ben en ja, uh, hoe, hoe de wereld er dan uitziet. Ja, ja of is dit zeg maar de volgende stap naar mijn hele consciousness op een boek te schrijven? Ja, het, ja, het is, het is, uh, ik weet niet, het is toch uh, ja, kan ook. Ja, ik weet niet. Ik heb het idee dat als je op een gegeven moment, weet je, als het Neuralinks succesvol wordt, want we weten niet eens of het natuurlijk gewoon helemaal gaat lukken, ja of nee, uh, maar als je die data kan versturen, kan je, ik bedoel, kan je het dan ook gewoon niet gewoon opslaan, inderdaad, of kan je het niet gewoon uh, uh, inzetten, zeg maar. Ja, maar kan ja. ik dan nu ook, zeg maar, I know Kung fu, zeg maar? Ja, ik zou het artikel nog een keer moeten lezen, maar, uh, want uh, ze leggen het wel heel goed uit, en ik weet dat, het, dat ik het dus ooit wist. <laughs> maar het is alweer een tijd geleden. Ja. Want uit, uit, ja. Wat ik weet ja. van vechtsport, het is aan de ene kant wel um, weten hoe je dingen doet. Ja. Zeg maar, de technieken. Maar het ja. is ook voor een deel muscle memory. Ja, inderdaad. Natuurlijk. Ja. Ja, het ja, is klopt, gewoon een zeg maar, oefening waar het kunst al, niet en... als in zeg maar, van oh, je moet het vaker halen. Je ja. weet het wel, maar het is meer gewoon dat je spieren dat zeg maar, op die manier ja. zich ontwikkelt. Hebben ja, nu eigenlijk... welke abstractie... Zou je, dat, ...zou je dat moeten doen? Want zeg maar, misschien voor mijn hoofd is uh, dezelfde beweging totaal anders voor iemand anders. Ja, ja. ja. ja oh, dat is sowieso, inderdaad. Ja, en stel dat er logischerwijs een template is wat je in ieder mens kan douwen. <laughs> ik heb tenminste, volgens mij... Um, uh, je, hebt, ...je hebt denk ik verstand nodig om, om dingen te kunnen. Yeah. Uh, maar vervolgens heb je gevoel nodig om goed te zijn in een, een bepaald iets. Ja, ja, dus dus, jouw, dus dan, ja. zou je dan, dan, ook al zou je bepaalde kennis in iemands hersens ploppen, als het ware. Ja. Uh, ik denk dat dat nog niet gelijk zou betekenen dat iemand supergoed ergens is. Nee ik, is. Denk, nee, ik denk ook, ik denk ook net, net als, de, dan eigenlijk uh, vergelijk je het een beetje met, is het een soort van de vraag van wat is paars? Weet je, je kan natuurlijk zeggen van, um, uh, uh, je kan zeggen van, een schilder heeft waarschijnlijk uh, veel betere be, uh, be, uh, Um, hoe zeg je dat, uh, begrijpt de kleur paars veel beter ja. dan ik doe. Ja. Omdat hij weet misschien waar hij het mee kan combineren en ja. hij uh, weet misschien hoe de lichtval valt en hoe het staat en dat soort Überhaupt dingen. Überhaupt heeft hij misschien betere ogen. Ja, ja. En, ja en dat ook bijvoorbeeld. Inderdaad. Heeft hij ja. andere ogen en is, denk je, dat is een hele andere vraag. Is zijn paars wel mijn paars? Ja. En dat soort dingen. Maar ja. het is meer gewoon ook de kennis over een, over een concept of zo. Ja. Uh, het is natuurlijk heel raar of je dat, ja, ik weet het is toch gek als je, als, dat, uh, uh, als je dat kan overbrengen naar iemand. Maar dus ja. het... kan ik dan bijvoorbeeld ook de Nee. Als zij bijvoorbeeld als het zo kunnen doen, kan je bijvoorbeeld skills dan overzetten? Bijvoorbeeld uh, kan je op die manier Collect meer creatief worden doordat yeah. je iemands creativiteit uh, Meeneemt, of so. in, uh, merged of zo. So. Yeah, oh. Het is, het, het, het, het, daarom, ik zou het niet weten dat ja. dus echt, het, uh, het is gaat het toch... echt alleen om ideeën zeg maar, ik weet dat paars uit deze golflengte bestaat en ja. Uh, ja. daardoor catcht ja. zo zelf ja. af ja. Ja. Waar, waar het voor nu, waar ik weet waar nu, waar, wat echt de tendens van het, van het uh, van dat artikel was, echt, het ging eigenlijk van puur communicatie, dus een soort van echt puur tekst dus echt een soort van golven iets wat je nu denkt, zeg maar letterlijk als tekst opschrijven ja. en dat in een soort van sms'je naar iemand doorsturen ja zeg maar. precies, ja um, en dan is zeg maar, de grotere, de grotere, het grotere, met het grotere picture als in... we willen dat zonder tekst kunnen doen. Ja, precies. Maar, dus, zeg maar uh, dus als we bijvoorbeeld vergelijken met WhatsApp... iemand spreekt een bepaald bericht uit of mm. een idee dat hij heeft... Mm. Ik zie dat, het betekent nog niet gelijk dat ik dat idee ook heb. Nee, Of dat je dat idee begrijpt, ja, ja. Dat is natuurlijk dat Dus, de, dus de, dan zou dat idee in mijn hoofd binnenkomen, maar misschien begrijp ik het dan. Ah, niet. Dat is ook nog een ja, zou ik, ook, ik zou ook niet weten hoe uh, de, de hele... Uh, ik, ik snap het, ik kon, uh, het idee van zeg maar, een, een, een idee pakken en ja. dat versturen. Dat, ja. Op zich snap ik dat wel. Maar, ja. maar. maar hoe je het ontvangt en hoe je het verstuurt. Ja, uh, dat is heel gek. Ja. Dat zou uh, uh, ja. ja. nee, ik niet weten. Ja, heel hoor. Uh, ...de manier waarop wij nu ook leren is... ...je, je, je leert een bepaald concept... ...maar je, je stopt het ook gelijk in een hokje met een naam. Ja. En als jij dus opeens een concept leert... Maar je weet niet per se de naam. Kan je dan hmm. daar nog over communiceren? Ja. Of is het dan zeg maar zo abstract dat je er niks mee kan? Ja, ja dat, dat is ook nog een vraag Ja, Dat is uh, ja. een heel goede vraag. Ja, ja, ik zou, ik, maar ik zou inderdaad echt aanraden om zo'n artikel een keer te lezen. Het hmm. is wel grappig. Het staat... Uh, ja, Way ja. But heeft sowieso altijd wel een heel goed artikel, ja. wat dat betreft. Maar deze was dus een van de echt meest langste die ik gezien had. Maar het is, is ook wel echt een... Uh, ja, als je op dit soort vragen uitkomt, dan moet je ook wel veel uitleggen, zeg maar. Ja. <laughs> Voordat je daar eindelijk ja. bent. Um, en uh, nou ja, wat ik me ook wel eens afvraag, want kijk, er zal een tijd komen dat mensen hier heel actief mee gaan experimenteren natuurlijk. Yeah. Uh, richting hersens, dingen sturen uh, en dat hersen, dat hersen dat kunnen opnemen. Yeah. En <laughs> waar mensen experimenteren, gaan de meeste ook wel eens dingen kapot. Hmm. Hmm. <laughs> <Ja>. <laughs> Zullen er dus ja. mensen, weet ik veel, of, of hersendood worden omdat ze deelnemen aan een oh, experiment. Ja, bijvoorbeeld. Uh, of je bouwt ja. inderdaad de overload. Wat jij nu net zegt van... Um, uh, je kan iemand vol duwen met zeg maar, um, de ideeën ervan. Mm. Maar je geeft ze geen... Een soort van Net als een beetje met uh, memory of zo. Je geeft, nee. ze, je geeft ze alle data, maar zonder de index. Dus je kan niet... Je kan er niet heen, maar je hoofd zit wel vol. Ja, <laughs> je me heel... je, ja dus je, je, je schrijft allemaal bits, ja. maar je geeft geen files. Ja, ja, precies, <laughs> inderdaad. Ja, dat inderdaad. Je kan er niet heen ofzo. Dat lijkt me heel trippy ook. Dan zit je hoofd dus helemaal vol, zonder dat je... Ja, zonder... Dus we hebben eerst eigenlijk een, een goede, goede Mac, Mac OS of Windows nodig... Voordat we... <laughs> Apple, <laughs> <voor> de... <laughs> Apple file system. <laughs> voordat we überhaupt iets kunnen gaan ja. slepen. Ja. Ja, uh, dat was eigenlijk, uh, dat was eigenlijk uh, ja, een van de grote dingen. Ja. Uh, ik ben nu net eigenlijk nog een handelpunt. Ja. En dat was een. Uh, dit is ook iets anders. Dat is ook wel een tijdje gelegen gebeurd. Mm -hmm. uh, ik denk dat jullie allebei wel bekend zijn met. Uh, uh, met uh, AlphaGo. De ja, zeker. Van, uh, van maar uh, voor voetbal. de uitleg van de luisteraar. Ja. Even, uh, even, even kort het verhaal, zeg maar. Ja, AlphaGo is. De, uh, Go is een spelletje. Net als uh, Schaken. Oh. Um, schaken is al heel lang. Uh, gekraakt door een computer ja. als in uh, als jij nu gaat schaken tegen een computer, dan uh, wint de computer bijna altijd. Ja, het uh, omdat... Zit hier in Windows, dus dat valt heel makkelijk te proberen. Ja, hand. precies. Ja, ja, en dat is dat is zo omdat een schaakbord kan je uh, konden computers eerst niet, maar nu wel met de rekenkracht die ze nu hebben, gewoon elke positie, elke mogelijke positie kunnen ze uitrekenen en ja. dan kunnen ze gewoon beslissen: dit is de beste move. Ja en daardoor wint win de computer eigenlijk altijd. Ja. En vroeger had je dus ook van die weet je, uh, uh, Blue Eye, ik weet niet eens meer. Nee. Uh, Blue Mind of zo? Blue Mind of zoiets. Ja, ik weet niet meer hoe het heette, maar dat, dat was dus die van een, IBM. Die, ja, dat is een schaakcomputer van IBM die ah, heel veel gewonnen ja. heeft in die tijd zeg maar. Ja. En um, de volgende stap was eigenlijk een spelletje Go, en dat bestaat al ja, meer dan 4000 jaar ja. of zo volgens mij. Um, en, Komt um, uit Japan toch? Ja, volgens nah, mij wel. Dus, uh, ergens uit die hoek. Maar ik weet niet meer. Mij was ja, ja, ik weet het Aziatische origine. Uh, ja, precies. En um, het spelletje is in principe gewoon een bord, een gitbord. Een grid, uh, je hebt ook witte en zwarte stenen. Hmm. En de witte stenen moeten de zwarte stenen insluiten ja. en andersom. Ja. Ja. Um, en volgens mij zet je uh, ook... Het is een twee-player twee spel. Mm -hmm. Je zet uh, omste beurt zetten, doe je een move. Ja. Um, er zitten meer regels aan. Ja. Vraag me niet precies welke. Um, er, zullen vast wel, en, dan, ja, er zijn uiteraard omdat het al zo'n zo oud spel is. Mm -hmm. uh, het is wel uh, Chinese of Japanse afkomst, in ieder geval, okay. zie ik hier. Ja. Um, um, ancient China zie ik hier. Mm. 2500 jaar geleden. Maar dus uh, ik iets meer, ietsje minder. Maar ja, het is heel oud spel. En daardoor, omdat het al zo'n oud spel is, zijn er dus ook al heel veel strategieën. Net als ja. dat je in Schaken gewoon een goede standaard openingen hebt, ja. standaard sluiters. Ja. Heb je in Go ook standaard openingen, standaard sluiters? Ja, ja. ja. En um, je hebt dus een hele compatieve scene in Scène in, uh, in Go. Um, nu is het laatste. Google heeft een, uh, heeft een, uh, een, een, een deep learning uh, computer. Uh, of een, uh, al ja, een algoritme, algoritme eigenlijk. Ja. Dat. Um, en die laat ze dus gewoon heel vaak Go spelen. En ze zeggen even niks. Um, Anders. Ze geven niks anders dan de ja. input van, zeg maar, van. Uh, en de score dan. Dus iets van de value van de reward. En daar moet de computer dan mee leren. Uh, hij moet variëren met de moves die hij kan zetten. En zo leert hij, zeg maar, het spel spelen. Ja. Ja, dat hebben ze dus heel vaak gedaan. Uh, en toen op een reign was die computer zo goed dat hij dus. Um, um, bij een niet-officieel tournament heeft hij de nummer 1 van Go spelen van de wereld al verslagen. Ja. Uh, maar dat was nog niet op papier gezet, zeg maar. Mm -hmm. Daarna hebben ze het echt officieel gedaan. Die wedstrijd duurde ook echt... De, de Go-spelletjes doen ook bijna twee uur of zo. Dus heel ja. lang in ieder geval. Mm. En um, die is toen ook echt gelivestreamd en zo. En ook ja. echt officieel ja. opgeschreven. Als in dit is echt het punt dat zeg maar, de, de AI de, de mens verslaat in dit spelletje. Mm. Um, nou ja, allemaal heel leuk. Maar het rare ervan is... Um, of het, het fascinerende ervan is... Uh, Go is een spelletje wat je niet kan uitrekenen. Ja. Dus het is een spelletje wat je niet. Het is dit kant wel uitrekenen, maar de mogelijkheden die erin zitten zijn. Uh, om dat uit te rekenen, kost. Maar zelfs met, de, met de, alle computers gecombineerd. Uh, langer dan dat het universum uh, al bestaat. bestaat. Ja. Dus het is, het is al ongelooflijk, uh, ongelooflijk veel variaties. Ja. Uh, dus die computer moet een soort van op intuïtie. net als dat een mens dat doet. Uh, gaan spelen. Of in ieder geval met wat hij geleerd heeft van uh, previous. Uh, uh, ervaring, zeg ja, maar, ja. En dan moet hij dat spel spelen. Mm -hmm. En um, die... Um, um, die beste speler van de wereld, die zei ook... Heel, die zei ook um, dat die computer ook heel mooi speelde. Dus mm -hmm. of, of hele creatieve moves had. Yeah. Of moves die bijvoorbeeld al heel lang al, al slecht afgeschreven waren, yeah. maar dan in een combinatie zetten waar dat in één keer heel sterk was. Yeah, yeah, yeah. En... Het grappige is dus dat hij praat dus tegenover een computer. Dat is natuurlijk mm. heel gek dat een algoritme of een, een, ja. een computer, zeg maar, creatief. Of ja, uh, dat is natuurlijk ja. een van de waardes die wij aan mensen mm. eigenen en nu ja. heeft een computer die. Zeker, ja. uh, nou, Dat vind ik heel interessant, is ook was ook heel tof, maar het, uh, uh, het, het meest leuke van heel, van heel uh, AlphaGo, of heel de, oh, de computer, want ze hebben onderhand hebben ze hem gedelete of ze hebben hem weggehaald. Okay. Hij is gewoon, ze gaan hem voor andere doeleinden gebruiken. Ja. Ik weet niet meer, ik had het laatst gehoord van, voor maar ik ben het niet meer zeker. Um, en, um, maar het mooie daarvan vond ik dat die... Um, de hele Reddit... dus er is een Reddit van Go... Hmm. Uh, van alle spelers die daarin spelen. Ja. En je kan zeg maar, natuurlijk het verschil zien... tussen voordat AlphaGo er was en na. Ja. En na dat AlphaGo er was... Is, uh, hebben ze dus heel, elke game... Uh, uh, ga, ga, kijken die mensen... Het keer op keer overnieuw... om alleen maar ja, zetten, zetten ja, ja. te leren van die ja. computer. Maar ja. dat betekent dus eigenlijk dat... Uh, die computer leert al aan mensen... Ja. hoe ze überhaupt creatief moeten zijn... Ja. of hoe ze überhaupt creatieve zetten in dit mm -hmm. geval moeten doen. Het is natuurlijk een hele niche iets. Ja. Maar ik vind dat heel frappant om... het is 2017 en een computer leert <laughs> een, niet iets op een programmeerstructuur, maar gewoon ja. iets waarvan Google ja. zelf ook niet weet... hoe die computer, we, hoe mm -hmm. die computer daar bedacht heeft. Ja. Leert iets aan mensen... Ja. Uh, over, een, uh, ...over een spelletje. Dus uh, het, heer, het is heel weird. Je ja, uh, mm hebt -hmm. van Future is Now mm -hmm. dingetje, weet ja. je? Ja. Uh, ja. I mean, dat vond ik weet uh, Dat vond ik wel heel apart om, uh, mm. om die Reddit een keer te bekijken... ...en om te zien van... Uh, de eer, ...het is mijn de eerste honderd posts... ...waar gingen allemaal over AlphaGo... ...en mm -hmm. al, hele anonitis al, hele over heel die games, zeg maar. Want het ja, duurt dus twee uur. Je kan over elke set misschien wel een uur nadenken. <laughs> <laughs> en dat is... Uh, ja, dat, ...dat vond ik wel heel fascinerend. Ja, ja, dat is wel ja, ja zeker. Ja, nou, nee, interessant. Dan hebben we het gebied ook van, van inderdaad, mensen die dingen leren van computers of algoritmes. Yeah. Um, ja, of machine learning in het algemeen. Yeah. Dus ja. Dus Als we kijken naar de wereld van nu, zeg maar. Um, ik ben van mening dat er best wel veel kinderen zijn die slecht opgevoed zijn. Mm, yeah. ja, dat is een mening, maar goed. Ja. Um, het lijkt er ook op alsof ouders steeds minder tijd krijgen om goed op te voeden. Mensen gooien kinderen naar kindercrashes enzovoort. En de vraag is of dat daar goed gebeurt. Uh, op een gegeven moment komt technologie natuurlijk aan de man... en zal er waarschijnlijk een technologische oplossing komen... Uh, uh, van drop je kind hier en deze robot die zal je kind opvoeden. Ja, ja of uh, robot nannies. Ja, precies. Ja, oké, om het inderdaad even in de goedvattigheid te... Uh, ik, ik denk niet dat we echt robot nannies krijgen. Ik denk eerder... Want ik zie echt een duidelijke... Je, je kan natuurlijk zeggen, van in principe is dat er al. Mm -hmm. Je kan natuurlijk een kind een iPad geven en allemaal... allemaal uh, uh, ...apps erop zetten die lerend leren zijn... ...van die brain entertainment dingen. Um, uh, maar daar zit wel echt een hele... Dat, ...dat vind ik niet hetzelfde als bijvoorbeeld... ...wat Go nu leert aan... ...alsnog is het hetzelfde, want ik bedoel... ...Go is er nu niet meer. Dus ja. het is een beetje een soort oh, van... Oh ja, dat is echt totaal anders. Want ja, de ja. ene is voorgeprogrammeerd door mensen... specifiek ja. curriculum of ja. uh, gewoon een spel. Ja. Ja. En, en het de ander het... is met... Uh, door middel van machine learning hm. uh, keer op keer op, ja. keer op keer op basis van scores ja. uh, heeft de co ja, computer zichzelf, verschillende ja, strategieën bedacht. Ja, ja, en natuurlijk ook op een manier waarop, um, het, in dit geval dan, mensen er niet over nagedacht hebben. Hm. Dus inderdaad, wat ik zeg, dat ze mo dus moves zijn of zetten, die, waarvan zij waarschijnlijk al misschien 2000 jaar dachten, ah, oh, dat, dat, ja, dat deden ze de eerste 500 jaar van het spel, ja. maar we weten nu dat dat eigenlijk een hele kut move is, dat het, ja. geen, dat het geen goede move is. Dus Die doen we nooit meer. Niemand doet die meer. Nee. En dan in één keer pakt hij je, denk ik, die uit de kast. En, ja. uh, en, zijn ja, team. Nee, en dat denk... soort moves werken natuurlijk omdat niemand het voor omdat niemand ja, nee, ja, dat ja. ook. En omdat je misschien waarschijnlijk is daar, is daar een hele reeks aan probeersels voor nodig voordat je eruit komt. Ja, precies. Ik probeer, dat dat, je... ja, ik probeer het al zeg maar zo voor me te zien van uh, steen, papier, schaar. Weet je wel, ja. dus de steen uh, even kijken. papier is sterk tegen steen ja. is sterk tegen schaar is sterk tegen papier. Ja. Uh, dus die die die die move die kan uit de mode zijn als het ware, ja. maar omdat mensen dan volgens mij aan het denken andere dingen gaan doen, andere moves, ja. kan die move ineens weer heel sterk worden. Ja, en het is natuurlijk ook zo, dat, dat, dat zie je in professional uh, e-sports ja. uh, ook heel vaak, dat um, um, als je dus bepaalde strategieën bekend worden of vaak gebruikt worden, mm -hmm. dan wordt het verweer tegen die bepaalde strategieën ook weer beter. Mm -hmm. ja. En zo, zo blijft de, zo blijf je inderdaad dat mm -hmm. steenpupierschaal, schaal soort ja. van als steen en schaar heel vaak gebruikt worden, ja, precies. dan wordt papier een beetje vergeten. Ja. En op zo'n manier uh, ja. denk ik ook dat je, maar moet je nagaan dat je als je zoiets uh, applaat op uh, het leren van een kind of zo, dat is wel een soort van manier van leren waar wij dus nu niet over na kunnen. Maar een mens heeft daar ook geen tijd voor. Nee, is het gewoon een computer kan je gewoon honderdduizend keer over iets heen laten gaan en ja. hij uh, vindt het best. Maar nee. een mens die raakt of heel snel, raakt iets zat of... Ja. Uh, ja, je leeft hij niet lang nodig, genoeg, Ja, precies. Hè. of uh, um, allemaal van dat soort dingen. Het ja. is ook heel tijd erover natuurlijk, want ja. überhaupt zo'n spelletje van Go is in de real world natuurlijk twee uur. Ja. Maar zo'n zo computer kan gewoon dat er misschien in milliseconden spelen. Ja. Um, en dan eruit komen met een uitkomst, zeg maar. Dus dat gaat natuurlijk veel sneller. Dat leren zelf gaat natuurlijk een stuk sneller. Mm -hmm. ja, het, ja, het is ook of een totaal delen. andere manier van leren. Ja, ja. Dat het is ja. wel een type leren dat mensen ook wel doen, ja. zeg maar... Je doet iets, je faalt en je probeert het op een andere manier. Hmm. En je ziet dat dat beter werkt, dus dan probeer je dat nog een keer op die ja. manier uh, totdat, ja, totdat je het perfectioneert. In een, in een verlengde maar met die manier, zeg maar, inderdaad. Ja. Het, het gaat nooit op zo'n schaal zoals een computer het doet. Nee, nee, nee, zeker niet. En het gaat ook op... Ik, het, gaat, het is inderdaad een beetje zoals van... Um, we hebben een beetje proberen na te bouwen, maar uh, inderdaad, het verschil zit, zit er wel heel, heel duidelijke verschillen in. Het enige, het enige wat er nu wat er echt de gelijkenis is, wat ik altijd wel zo raar vind, is dat je dus... Je weet niet hoe een kind iets leert of zo. Mm. Ik bedoel, de ene kind kan zo tot, kan zeg maar zes opgevoed worden en het andere kind tweetalig. Ja. En uh, het is niet zo dat het ene kind zijn groot hoofd oh, oh, oh, oh, hoe het, uh, hoofd groter wordt. Het, <laughs> zeg maar, we kunnen nergens aan meten ja, van hoe, hoe groot je capaciteit we, ja, is. Precies, zeg maar. weet je, ja precies. We, we zijn, we zijn brein is zwaarder. Ja, ja, <laughs> ja, of, ja of zo. Weet je, we hebben letterlijk geen idee daarvan. En het grappige is dat je dat bij dus AlphaGo ook niet hebt. Ook ja. dus, Google zelf kan niet in, soort van in die zwarte doos kijken. Uh, ze kunnen wel kijken... Uh, uh, maar ze, kunnen weten, ze weten niet wanneer die wat leert. Nee, precies. Want ja. in principe doet hij gewoon wat. En ja. Ja, zij kunnen wel, want hij speelt waarschijnlijk miljarden games, heeft hij gespeeld. Maar ja, je kan Geen niet mens dat... gaat dat uitspitten. Nee, precies. Ja. Ik bedoel, kan wel. Maar dan moet je dus kijken welke neuronen er op gefired zijn... Te, op, op elk moment van ja. welke zet. Ja, dat is belachelijk natuurlijk. Het is veel te veel informatie. En dat is, uh, ja, dat is wel grappig. Dan vind ik het ook wel grappig dat je dus niet kan. Je kan het niet meten, zeg maar. Mm. Ook al heb je het zelf gemaakt. Dat ja. is ook wel droog. Ja. Maar ja. ze hebben, hebben die programming verwijderd. Ja, Voor nou, mij hebben ze het. Um, ze hebben hem gewoon in ieder geval een soort van gecanceld. Ge Zouden hem niet. want ze, hebben, ik oh, denk, ze gaan het niet doorontwikkelen, want dat is klaar, ja, ja, Dat, ja, gewoon gaan, ja, dat ge is gewoon gearchiveerd. Ja, precies. Gewoon, ja. Ja. Ik, heb, ik heb het idee dat ze dus maar. Waarschijnlijk hebben ze een aantal servers, of ik weet niet eens mm. hoe ze dat doen, maar um, ze hebben waarschijnlijk die servers nodig voor iets anders. Dus ze hebben dat waarschijnlijk die programmatuur gewoon ergens op gearchiveerd. Maar het is niet zo dat ze zeggen van oh dat is nu klaar. Dus we laten het daar staan en dan is prima. Nee, ja. ze gebruiken die service ook wel weer. Dus ja, principe... ze hebben waarschijnlijk wel ergens de AlphaGo model ja, staan oh, dat denk ik en die ook kunnen ze waarschijnlijk wel, gewoon denk... inladen. Maar het is ook wel. Uh, um, uh, het is ook. Ik weet ook niet. Ik weet het niet. Ik weet. enigszins hoe dat werkt. Hoe die, hoe die neuronen en dat soort dingen werkt. Maar um, ik weet het niet hoe, hoe het... Uh, kijk, een spelletje is natuurlijk het ideaal. Want een spelletje wat je nodig hebt voor zo'n zo uh, zo uh, neural network... om maar te leren, heb je echt... Je hebt iets van een, een, uh, een waarde nodig... Mm -hmm. die omhoog moet gaan of omlaag moet gaan... met mensen ja. waar de waarde in zit. Ja. En je hebt dan inputs nodig. En dat is eigenlijk het enige wat je... Dat is natuurlijk het mooie, dat, je, dat is het enige wat je nodig hebt. Um, uh, maar iemand op Reddit, die toen uh, ook op die AlphaGo Reddit zeg maar, zat... of die mm -hmm. Gozer Reddit zat... Die zei van. Uh, gaan ze hem nu gebruiken voor uh, het research naar kanker? Ja, precies. Toen dacht, <laughs> ik, toen dacht ik ja, dat is natuurlijk fucking sick. Want die, dat, de, de, als dat kan, zeg maar, ja. dan. Maar je hebt geen makkelijke. Vorm van, oh, dit is plus. Ja, ja. meer mensen overleven nu. Ja, maar, precies, dus, ja. Het is heel moeilijk om dat te, te, te mm -hmm. vertalen Het ja. ja. spelletje is ideaal, omdat dat, je hebt echt iets wat je kan ja, winnen. Je hebt een bepaalde structuur met regels en dergelijke. Dus ja, ja, precies. Ja. En, um, ja, als je over nadenkt, zo gebeurt ook uh, medical research. Ja, is dat ja. Je, je, je doet iets en je kijkt ja. hoeveel mensen ja. daar beter van worden of daar uh, ja. minder beter ja, maar van ja, worden. Ja, wanneer gaan we met de zeg maar de, de, die mensen erin in go gaan stoppen mm. en dan, ja, doe maar iets, weet je wel. Ja. <laughs> dat wordt heel moeilijk. Ja, maar, ja is, dus dat wel, maar als ik bedoel, het is wel al waarschijnlijk. Uh, i, i, um, als ik kijk naar. Er zijn zetten die dus inderdaad niet populair zijn, en dat je dat steenpapier schaal verhaalt... Mm -hmm. Dat zal je vast ook wel hebben in kankerresearch. Ja. Uh, waarvan, waarvan iedereen, elke geleerde, misschien al zegt van ja. Ja, weet je, dat is een doodeinde. Ja, daar zijn we, daar ja. zijn we al lang geweest. Ja. We hebben lang dat uitgespit. Die manier hebben we al lang uitgespit. Ja. En dan, weet je, zo'n computer zouden ja. misschien met een doorbij... Ik bedoel, dat is natuurlijk een fantasie, maar ik bedoel... Dat zou vet zijn als die doode nou, ja, ja, stel, stel, stel je voor, ja. inderdaad, dat dat zo zou gebeuren. Dat, dat inderdaad het, het antwoord uh, soort van ook al in het verleden lag, maar we daar nooit echt goed op ja, doorgaan Ja, precies. Dat inderdaad, ja. zeker de toekomst zal het uitwijzen. En, uh, ja. Ja. ja, nee, precies. Ja, het is wel, uh, ik weet niet, het wel... Uh, ja. En nogmaals, ik ben benieuwd als ik veertig ben. Ja. Uh. <laughs> <laughs> ik vind het sowieso raar om... Uh, het, ik had het de laatste met iemand anders over. Met, um, je ziet nu dat steeds meer uh, bedrijven andere businessmodellen krijgen mm -hmm. en dat soort dingen. Dat ja. komt natuurlijk omdat uh, uh, waar we het nu over hebben, dat zijn dingen die dus inderdaad, weet ik het... AlphaGo was waarschijnlijk, ook niet. misschien vier, vijf jaar geleden, maar echt begonnen of zo. Dat is misschien, het ja. idee was, en nu is het klaar, zeg maar. Ja, precies. Uh, maar die uh, dingen worden steeds tastbaarder. Ja, en het gaat zo snel. Ja. Dus stel dat jij een, een businessmodel had gemaakt voor AlphaGo of zo, voor een hmm. nieuw Go-game, ja, dan had je dus, die, je kan, kan ergens een pijl optrekken wat dat betreft. Ja. Dus je moet echt een soort van dynamisch businessmodel maken. <laughs> ja, ja. En dat is grappig met dat, hoe het in het verleden ging. Je, hebt, je kan gewoon, uh, weet ik het, uh, ergens een, ergens heel veel kenniservaring en kennis van hebben... Mm -hmm. en dan gewoon een businessmodel maken en zeggen... ja, dit werkt ja. voor de komende twintig jaar. Ja, dat zeker. is in principe hoe het altijd ging. Ja. En uh, ja, dat is ook hoe het zal gaan. Mm. Dat is een beetje hoe de mindset. Maar nu verandert dat een beetje. Het ja. is een mm -hmm. beetje van, ja, je kan niet meer zo makkelijk zeggen... van over vijf jaar is dat, uh, is Want, dat nog uh, ja. hetzelfde, weet je wel. Ja, nee, zeker. Uh, en denk ik dat daarom bijvoorbeeld... Uh, en als je denkt dat dat wel zo is, dan zal je dat waarschijnlijk... De, zo in de kortste keren merken. Ja, ja. ja is ook zo. Ja, ja, daarom ben ik ook heel benieuwd wat dus. Um, dus de, ik ben op zich wel voorstander van, uh, van uh, alles waar Tesla, Tesla voor staat. Mm -hmm. uh, ook al zijn er wel fouten. De reparaties heb ik wel eens gehoord. Dat dat echt, uh, dat ja. echt een hel is voor je. Mm -hmm. uh, omdat het is een beetje de Apple's mentaliteit is. Ja. Wij verkopen alleen de onderdelen. En je kan ze alleen bij ons repareren. Ja, ja, precies. Uh, dus het is een heel duur grapje. Ja. Maar ja, ik ben wel um, van mening dat... Um, het is natuurlijk heel vet dat... Um, dat je zo vooruitstrevend bent eigenlijk. Die, ja, ja, dat en dat je dus op een manier... Um, als dus elke, elke auto zichzelf kan rijden, dat je dus inderdaad op een gegeven moment heb je gewoon geen ongelukken meer. Omdat je, je, nu weet je niet wat iemand gaat doen, omdat de mensen voor onvoorspelbaar zijn. Ja. Maar rotondes, moment, man. Ja, ja, maar ja. mensen die, ja, die ja. hun uh, richtingaanwijzer aanzetten en ja. dan de andere ja. kant op gaan, mensen ja. die niet hun richtingaanwijzer ja. aanwijzig zijn. Ja, zijn nog wel. Ik vind in Nederland zijn rotondes best wel goed, maar je hebt dus ook ja, dubbele, dubbele rotondes, die... vind ik echt raar. Gewoon de, je hebt in landen dubbele rotonde, zodat dus je dat je twee banen hebt op een rotonde. Ja, bijvoorbeeld maar, van die uh, verkeerspleinen. Ja, nee, maar echt twee banen op één rotonde. Maar dan weet je dus, als je op de binnenste baan bent en je ben, rijdt bijvoorbeeld naast elkaar. Ja. En ik was laatst op vakantie denk ik altijd. Ja. Dan weet je dus niet of die binnenste man gaat afslaan. Ja, precies. Dus uh, ik, ik ging altijd gewoon, ik was het buiten, want ja. ik ging gewoon altijd op het buitenste baan rijden. Want ja. dan kan ik er vanaf wanneer ah, ik wil. Ja. Maar ja. <laughs> er waren ja. ook mensen die gewoon vlak voor mij gewoon zo eraf gingen. Dat ik denk, oké. Okay, dat zal wel maar inderdaad, het is heel onvoorspelbaar en um, als inderdaad op zich als als auto's dat wordt een stuk een stuk veiliger en dat en dat is, dat is wel vet en ik vind het ook leuk dat het nu ja. al geïmplementeerd wordt en dat er dus uh, weet ik het uh, zoveel miljoen uh, pre-orders waren voor uh, voor die uh, voor de model 3 dat eraan aankomt. ja uh, maar um, dat zeker waar we ook heen? je had net over rotondes ja, precies. <laughs> uh. Over dat het zo snel gaat. Zeg maar. over ja. dat, het, dat het makkelijk ook. Uh, dat je dat soort dingen dus in, uh, uh, uh, in vijf uh, jaar al ziet veranderen. Zeg maar. ja, en, oh, ja, ja, dat is waar ik aan wou. Dat, als ik bijvoorbeeld de baas van VW ben, of van, uh, van, uh, van uh, Volkswagen, ja. dan. Uh, ja. Uh, ik zou echt zweten gewoon. <laughs> want ik zou echt denken van. Oh shit. Want, Elektrische auto's, dat snap ik nog ja, wel. Ja. Uh, maar oh, uh, zelfrijdende auto's, mm -hmm. uh, zeg maar. Als ik ja. de baas van VW, die, die krijgt waarschijnlijk uh, drie, vier adviseuren naar zijn bureau. Dus mm -hmm. in mijn hoofd is dat zo. Ja. En, die, uh, en, die, uh, en die adviseuren die zeggen dan: van... Uh, um, normaal is het zo, één keer komt de adviseur binnen en zegt dan van ja. Je moet even kijken. Uh, waarschijnlijk gaan de dieselmotoren worden wat, wat meer in aantrekken. We zien ja. dat dat een trend ja, is. Ja. Ja, misschien moet je daar maar wat meer op focussen. Ja. En uh, weet je, dan zegt de CEO: Oké, tof. De van de VW zegt: Oké, okay, ja, dan gaan we daarop regelen. Dan, uh, waarschijnlijk uh, uitstoot en zo wat meer belangrijk. En daarom ja. gaan we meer naar diesel. Ik zeg wel: ja, ja, geen ja, random ja, ja, ja. Maar nu komen we rekening. Misschien tien adviseurs naar zijn bedrijf ja. en zeggen: Je moet letten op uh, zelfrijdende auto's, je moet letten op elektrische auto's, je moet uh, biofuel doen. Dat zijn ja. allemaal nieuwe ontwikkelingen die ja. nu Zeker. allemaal uh, best ja. wel uh, handvast krijgen. Maar. Ja. En ik zou, ik zou, ik zou ik niet weten wat ik moet doen. Nee, ik ik zou, ik denk, je, je moet heel veel ballen in de lucht houden, eigenlijk. Dus je moet, je moet, je moet, IT-technisch moet je als bedrijf sterk zijn. Ja. Je moet genoeg vakkennis hebben over bijvoorbeeld auto's en motoren en dat soort ja. dingen. Enzovoort, enzovoort. Je moet tegenwoordig zo. Idioot veel veel zij zijn om, om om überhaupt, zeg maar, als je bestaand bedrijf bent, succesvol te blijven ja. in zo'n veranderende ja. omgeving, zeker. Maar het grappige dat het, ik vind het grappig omdat um, uh, het, het, het, het was altijd al een, uh, een hele bewegende omgeving, de techwereld was. Ja. Computers zijn al heel ja. lang uh, verdubbeld in kracht en zo, weet je beetje dan, maar het is nu zo dat die wereld van de IT, zeg maar, ook in andere werelden overlapt, zeg maar. Mm -hmm. Dus de baas van de WW, die had zich nooit zorgen over te maken over computers en dat soort dingen. Yeah. Omdat hij waarschijnlijk dacht, ja, dat is een apart sector. Dat, ja, is, geen, precies, ja. dat is geen sector waar ik mee bezig hou. Ja. Maar het lullige is dat het nu wel... <laughs> ja, <laughs> het nu op een gegeven moment komt die sector die klopt gewoon aan je deur. Die zegt, yeah, van, ah, hier ah, ben precies. ik. Maar je ziet, al, dat is nu uh, uh, it's bleeding over. Want ja. je ziet ja. bijvoorbeeld uh, IBM uh, BMW, yeah. uh, die, uh, <laughs> bijna, <laughs> die, uh, die komt met van die parkassist of uh, yeah. klik klik en de auto komt naar je toe rijden in mm. een parking lot, ja. Uh, ja. dat soort dingen. Ja. Uh, ja, dat, je ziet het wel, zeg maar dat ze elkaar, een aantal jaar geleden zijn ze ook wakker geschud en zitten van, oh shit, we moeten de auto cool maken ofzo. Ja, ja, ja, precies. Ja. Ja. En dat is, ik vind dat sowieso, auto-industrie sowieso interessant, want uh, ...elke generatie heeft een soort van de legendarische auto. Iedereen kent waarschijnlijk één merk auto, weet je wel. Vroeger was het waarschijnlijk, oh ja, had je een poster van een auto, weet je wel. Iedereen heeft geskint, ooit wel een keer een poster van een auto gezien van... Like, oh, ...dat is zo cool. Ja. En uh, dat grappige is dat het meestal, uh, meestal één merk is of ja. één auto... Weet je, mm -hmm. ...die iconisch is. Ja. En um, uh, uh, het grappige is dat de uh, auto-industrie... ...dat is een soort van perfecte voorbeeld daarvan... ...dat het altijd, is het altijd gewoon iets een andere auto geweest of een uh, of wel een nieuwe technologie, mm -hmm. maar misschien hoe, hoe die er iets dat die er iets anders uitziet. Ja. En um, ik heb het idee dat het nu dat je dat je zei, omdat er omdat het zoveel verandert dat je dat die dat die mensen zelf die CEO's dus dan kun je zeggen van uh, hoe ma hoe maak ik nu een coole auto al, ech, ech. wat ga ik doen? Ja, ik kan niet zomaar ik kan niet zomaar de, een de coole look geven of een, mm -hmm. of een andere of ja. iets weet ik, iets doen met aerodynamica of zo. weet je, wat ja. dingen die laatste. maar nu is het in één keer vijf vijf dingen die in één ja. keer relevant zijn. Ja. Die, uh, en je moet maar op één gokken, je kan maar op, je hebt maar op één budget, ja, zeg maar Of je bent een mega langer die daar wel geld voor heeft. Ja, maar dat zijn weinig. De auto-industrie is heel ik denk, voor mij best wel moeilijk om daar geld te verdienen. En tussen geld te verdienen doen ze wel, maar ik bedoel meer, je, als je een slechte auto maakt. Dan ga je die niet schrappen. Nee. Dan, dan verkoop je ze. Ja. Maar je verkoopt ze met verlies. verlies ja. Dus je, je, je maakt, je hebt, er, je hebt al je hebt er mm. al het hele designproces aan doorlopen. Maar met elke auto die je ja. maakt. Verlies. Als dat gebeurt? Dan, dan heb je gewoon een achterstand, zeg maar, ja. dan moet je harder gaan rennen. Als maar zijn, bijna elke autofabrikant heeft, heeft één zo'n auto ja. gehad, die ja. gewoon die voor, voor de masses werd gemaakt. Ja. En um, um, uh, wat er is om één auto, um, uh, Lexus is een uh, mm. autobedrijf. En je hebt zomaar maar Lamborghini, Ferrari. Iedereen ja. kent de mooiste auto's wel. En Lexus had dan dacht ook een keer van, oké, okay, ik ga ook uh, misschien. Hebben ze de die kleding ook wel gedaan, maar ik ken in 2012 of 10 of zo hebben ze een, hebben ze een sportauto, echt een, uh, uh -huh. een uh, sportauto gemaakt. Ja. En um, een van de best, een van de in die tijd beste auto's was helemaal, was helemaal super en zo. Mm -hmm. Maar um, ze maken verlies op elke auto die ze verkopen. <laughs> Ze maken ook uit het verlies. Ja. En het grappige is, waarschijnlijk is het ook gewoon een soort van investering. Hmm. Want als ze dan nog een keer zo'n sport uit te maken, dan weten mensen van: oh, die was toen. Ja, het precies. Goed. Dus ja. Ze maken het misschien wel verlies en uh, dan kunnen ze dit keer winst maken. Ja. Maar het grappige is dus, dat als ze dat nu weer zouden moeten hmm. doen. Eh, wat, waar, hoe maak je je auto? cool? Ja, precies maar, ook, weet, ook al met al die andere bijkomende hey, dingen. start dan met hoe doe doe dan die fijne dingen? dingen. Ja. Van uh, oké. Okay, uh, willen over tien jaar daar zijn. Ja, wat, zijn ja. de, wat zijn de kleine stappen die we nu al kunnen realiseren met ja. die AI? Mm -hmm. ja, ja, dat ja. is ook zo. En daarom, ja, als je daar goed, als je als bedrijf een heel super goed RD-team hebt, dan, ja. is het, dan is het makkelijk. Um, uh, of het makkelijk, dan is het zo makkelijker dan dat je het Te bevatten, ja. Ja, dan als je zeg maar, alleen maar van die, uh, weet ik het, wel, RD-team hebt, maar die heel erg gefocust zijn op autotechniek en niet per se op technologie in het algemeen. Ja. Dat is, wel, dat is wel grappig dat die sectoren dus nu overlopen zijn. Ja, ja zeker. Nee. Nou, nee. uh, dat is zeker interessant. We hadden het net over uh, uh, uh, Neurolink en dergelijke. Nee. We hebben eigenlijk best veel onderwerpen gehad. Ik ja. heb ook best wat opgeschreven. Uh, en dan kwam er even heel snel eigenlijk een game voorbij die best wel raakvlak had met wat we nu grotendeels besproken hebben. Deus deze Ex. Deus Ex, ja. Dezex. Uh, me, is gewoon een heel deur in? Niels, jij bent, ja, jij bent denk ik, antrent deze game, de grootste fan van ons drie. <laughs> <laughs> Wie? Ja, wil, jij, kan je, wil jij en kan je kort uitleggen wat, wat deze game ongeveer inhoudt? Deus Ex is een gameserie uh, gemaakt door... Uh, in het verleden van. Is het altijd door al de e uh, gemaakt? Nee, ja, in het verleden uh, door Idols, ja. ja. En toch? nu is nu het uh, Square, Square Enix. Ja, ja. Precies. ja omdat de Square Enix en Adeos e maken het samen of zo. Ja, klopt. Ja, Idols is nog de steeds de meer. Ja, ja, Square Enix is de uitgever, zeg maar. En ze wa ja. ze ma dus waren al. Uh, in, uh, dus je hebt een soort van oude franchise. En nu ja. is er een soort van nieuwe franchise ja. begonnen. Ja. Ik ben eigenlijk ingestapt bij de nieuwe franchise. Hmm. Hmm. En um, The Aunt Francis heb ik nooit... Wees ik nooit, nooit iets van. Nooit goed meegemaakt. Ja, System Shock. Ja, System Shock. En ja, system ja. Shock Invisible War. En, mm. uh, en de allereerste. Ja. Die, daar wist ik pas van nadat ik de nieuwe had gespeeld. Mm. En uh, Mynat... Um, waar de, de eerste van de nieuwe generatie ja, Die, die zijn de meest ook het beste kennen, denk ja, ik. Ja, die heet Human Revolution. Um, en dat is een game in dat, wat letterlijk gaat dus over dat uh, de wereld soort van in twee tweestijd is. Ja. Je hebt mensen die geaugment zijn. Dus bionische armen hebben. Ja. Um, uh, benen hebben. Mm -hmm. En daardoor ook dus... Uh, ...dingen beter kunnen, dus uh, meer kunnen tillen of Juist. harder kunnen lopen. Ja. En er, is nu, er zijn nu eigenlijk soort van twee soorten mensen. Mensen mm -hmm. die helemaal compleet um, mens zijn, zeg maar. Ja? Ja. En mensen die geagment zijn. En die ja. mensen haten elkaar. Ja. Uh, of tenminste, ze haten elkaar. Ze hebben wel uh, mensen die geaugment zijn, voelen zich een soort van beter. Ja. Maar die hebben, moeten, hebben waarschijnlijk ook meer geld, omdat ze ook omdat geld kosten. Ja. Um, en mensen die niet agmet zijn... Die, die hebben zoiets van uh, de elite alles nemen. Ja, over die ja, precies, ja. ja, die voelen zich bedreigd. Precies, die voelen zich bedreigd. En je stapt in de eerste game stap je eigenlijk in... op het moment dat... eigenlijk uh, <laughs> alles in elkaar valt. Omdat um, in het begin gaat alles heel goed. Want als ja. technologie hebben uitgevonden. Mm -hmm. En dan komen mensen erachter dat uh, niet elke lichaam... de bionische armen arm accepteert. En ja. daar moet je drugs voor gebruiken. Ja. Uh, of tenminste gewoon medicijnen. Ja. Uh, en er, is niet genoeg, er wordt niet genoeg medicijnen gemaakt voor iedereen... Ja. Dus mensen komen met, uh, je hebt zomaar zwervers die bionische armen hebben, omdat ze dus, worden helemaal ziek en ja. ze, ze kunnen niet meer naar haar werk en dat mm -hmm. soort dingen. Uh, dus, en daar stap je een soort van midden in um, En dat is een beetje de, het wereldbeeld wat je hebt. En het grappige is ook dat Detroit, de oude uh, auto-gigant, zeg maar, ja. waar alle auto's werden gemaakt, dat is mm -hmm. nu de setting waar je, waar je begint. En daar zitten alle grote bedrijven ja. die dus bionische armen maken ja. en dat soort dingen. Ja, precies. Mm. Ja, ja je bent dan zelf, dat is dan, dat is dan een beetje de wereld waar we in mm -hmm. dat is natuurlijk overlap met ons verhaal. Ja. En dan verder in op de gameplay, je bent zelf een, uh, een, je bent zelf een volgens mij een ex-politieagent, ik weet niet mm -hmm. of Ja, een is. Uh, Jensen is een ex-cop. Yeah. Ja, je uh, speelt uh, hij speelt als Jensen dus. Dat is ja, uh, Adam uh, Jensen uh, ja, Adam Jensen inderdaad. Dat hoofd, is de hoofdspeler. Uh, uh, ja. En hij werkt als security guard voor een van de grootste. Een soort van Apple. van... een procesor. Maar Bijna de grootste. Ja, precies. <laughs> <grootste>, ja, precies. <laughs> uh, de Wat. Nieuwe, de nieuwe kids on the block van, uh, uh, uh, van bionische armen maken, bionische ogen ja, maken. Wij ja. in ook alles. met de industrie. yeah, serve industries. Ja, serve industries. En die maken ook echt high-quality shit. En hebben bent de security agent voor. En op een gegeven moment. Die. Uh, ik weet niet of het de ex-vrouw is, ex-vriendin zo uh, Volgens die mij Megan is het een net ex. Volgens mij. net Wanneer de spel start, is het een beetje ongemakkelijk. Ja, het is ongemakkelijk. Ik ben in ieder geval niet meer samen met ja. haar of zo Maar ja. zij is dus het leading research and development uh, uh, uh, uh, mevrouwtje. En die uh, is dus bezig om. Uh, die, ...die effecten van dat, dat, dat, dat die medicijnen te nemen ja. tegen te gaan. Dus dat, ja. ieder, dat argument dat voor iedereen te worden. En je hebt dus extreme terroristengroepen mm. ...die dus het, absoluut tegen argument zijn... Ja. ...maar wel argument gebruiken... Ja. Om, uh, ...om die technologie te stoppen. Mm. Dus ze bombarderen uh, uh, het uh, gebouw... ...of tenminste, er gaat een explosie af in het gebouw waar je werkt. Ja. En um, dat is waar de game begint. Okay. En, ja. Ja. Um, het, je ziet in de cutscene dan de eerste cutscene begint, dus dat um, uh, jouw bedrijf waar je werkt, geeft mm. jou, je bent zeg maar alle vier, alle twee je armen kwijt, mm. je bent je benen kwijt, ja. um, en ze augmenten je helemaal. Dus ja. je krijgt nieuwe armen, nieuwe benen, nieuwe rugraad nieuwe longen, nieuwe hart bijna, en dat het uh, <laughs> nieuwe uh, ogen en dat soort, bijna alles is uh, gefixt Je bent een soort van uh, uh, super Je bent bijna niet eens meer. Ja, je bent meer robot dan dan, uh, dan mens, maar dat maakt <laughs> het dus qua gameplay wel interessant. Ja. Ja, ik vind het ook wel grappig. In het spel kan je ook antwoord geven op zinnen. Zeg maar net als in Fallout of ja. uh, dat soort spellen. Ja, je dialoog... En je kan dus ervoor kiezen... Ja, dankjewel, dialoog. <laughs> <laughs> je kan er dus voor kiezen om heel salty te doen ja. over, over je augments. Van ja, ik heb hier nooit voor gevraagd. Ja. Of je kan juist echt heel... <laughs> I never af... ask for this. Ja, of je kan er dus over zijn van... Oh, het is eigenlijk best wel prima. Ja, uh, ja precies. Ja. Ja. ja, en het is ook zo dat de keuzes die je maakt... Inderdaad in de dialoog even voor mij... Of, ik weet niet of dat in de eerste game al effect heeft. Maar op de tweede game in ieder geval wel. Okay, ja, ja. Uh, maar je kan in ieder geval wel. Uh, ik ga niet vertellen hoe de e game eindigt. Want misschien zijn er mensen die luisteren ja, en vinden het wel interessant. Um, maar er zitten, in ieder geval wel, er zitten in ieder geval keuzes in je dialogen, zeg ja. maar. Ja. Uh, ik, ben, ik ben zelf een beetje een completionist. Dus ik wil altijd. Juist, ja. ik, vind dat, ik vind het wel leuk dat ze dat doen. Mm -hmm. Maar ik wil eigenlijk elk gesprek gehoord ja. hebben. En daarom hou ik ervan dat het bij één ja, is. Dat heb ik al gehoord. Je wilt alles van de game gezien ja, hebben. We, ja, precies. Ja. En dat vind ik zelf soms wel jammer. Ja. Um, omdat ik het dan niet heb, want mm -hmm. ik ga niet. Elke variatie I van de precies. Maar ik heb wel verschillende keren door de game heen gelopen. Mm. Om, uh, om maar heb te je zo. ook Mass Effect gespeeld? Nee. Ja. Heb je dan ook een Paragon uh, playthrough? En, uh... en een uh, niet-Paragon. Ja, allebei een keer gedaan. Ja. Oh, okay. Niet helemaal hoor, niet helemaal. Um, de eerste heb ik dat gedaan. En de tweede. De derde is een dorminal Nee, al niet nee, 3 heb ik niet. Heb ik, niet, heb ik alleen heb ik, 3 heb ik maar één keer ja. gespeeld. Okay. Ja. Ja, ja. Maar terug, ja, back to back to uh, uh, ja, en dat is wel uh, het grappige. Is in dat uh, ja, dat is in ieder geval waar dat idee van mij vandaan komt. Mm. Uh, uh, uh, ik vind uh, die game, van mij uh, dat laten zien, ooit een keer. Weet je, in ja. die game, en dat vond ik zo. Ik vond het zo tof. Mm. En de, de sfeer en de geluid en dat soort dingen van de game zijn ook heel goed samengesteld. Mm. En sowieso als je de trailer bekijkt, dan um, er zit ook heel veel uh, beetje filosofische dingen in. Ja. Als in uh, de trailer begint met dat je aan het dromen bent, ja. en eigenlijk lig je op de operatietabel bij, bij, uh, bij, uh, bij dat bedrijf. Ja. En um, hij is aan het dromen dat hij, dus, uh, dat hij naar de zon vliegt met vleugels van uh, met vleugels. Zeg maar. En dan gaat hij te dicht bij de zon en verbranden zijn vleugels. Nou, ik denk ja, dat sommige mensen 12 uh... ja, dat dat uh... ja, en ik rus. Sommige mensen kijken ja, naar het andere mensen niet. En het gaat dus net over. Uh, het is een. Ik weet niet. Het is een bijbelverhaal. Nee, nee, nee het is een of of het is Griekse is ja, ja, En ja, het toch uh, komt erop neer. Uh, mens probeert uh, dichtbij de zon te vliegen, oftewel, mens ja. probeert uh, dichtbij God te komen ah, ja, en ja, dan ja, stort alles. Ja, gaat. want het is een. Ja, het is in een of andere. Um, ik weet niet moet zijn wat zijn naam is en zijn zoon heet Icarus. Ja. Zijn zoon vliegt dan. Ze is heel erg. Uh, ego, soort van en nee, niet egoïstisch, maar heel erg cocky zeg maar. Ja. En die ja, op, een gegeven, op, een, op een manier krijgt hij vleugels en, die, en vliegt hij te dicht bij de zon zeg maar. En daardoor mm. verliest hij alles wat hij zoals van ah. heeft ofzo. Ja. Dat is een ja. beetje het ja, ja, ja, die zijn vleugels, uh, een beetje backstory, zijn vleugels zijn van wax. Oh, de, ja, dat is het, ja. Ja, precies. Dus, ah. dus uh, ze smelten ja. helemaal, ze smelten, waardoor hij helemaal naar beneden valt. Ja. Ja. Ja. En dat is, ik bedoel, het is veel grappig dat griepse mythologie een beetje filosofisch kan zijn. Ja, maar al, ik, bedoel, ik is, is ja, ja, het zijn allemaal verhalen om ja. concepten over te brengen. Ja, ja precies. ik vind dat al wel filosofisch. zeker. Dat is heel lang geleden verzonden, maar dat dat dan op zo'n manier in een game van nu op ja. van toepassing is ja. weet je wel Omdat en dat, dat vond ik ook ja. dat sprak me heel erg aan zeker ja. op die... je hebt af en toe fase dat je dat, dat je dit en dat van tof vindt en zal ja. was toen precies dat ik dat heel vet vond. Hm. en dat komt van die game uit dus dat was ik echt uh, ik was helemaal om ja um, precies. Ah. ja dat is wel en, en hoe hoe uh, uh, ja daar is het dus het daar, daar is het dus de wereld uh, uh, alleen maar naar beneden gegaan door ja. het uit, de uitvinding van... zeg maar, Ja, precies. Dus opvoer staan Ja, ja van, van bionische armen en dat soort dingen. En het ja. grappige is ook dat de gast die uh, bionische armen dus uitgevonden heeft... en de hele technologie mm -hmm. bijna gekickstart heeft... Uh, die is de grootste tegenstander van, uh, ja, van de ja. technologie. Want hij ziet dan op een gegeven moment hoe slecht het eigenlijk ja. voor men ja. is. Hij, hij heeft dus iets uitgevonden wat hij dus eigenlijk niet wil. Ja. Ja, en daar heb je ook een gegeven respect mee en dat soort ja. dingen. So, uh, uh, er zit wat dat betreft wel heel, heel goed dingen in elkaar. Ja. Ja, het, is ja. je... het is ook echt een heel mooi spel. Ja. Ja. De, uh, de sfeer ja. die het heeft, de mm. verschillende locaties. Ja. Heel diepgaand. Ja. Ja. Uh, echt heel goed uitgewerkt. Ja. En nu is ons laatste, ik weet niet of het al een tijdje geleden is, dus de, het uh, uh, tweede deel. Ja, het zeg maar. tweede deel, ja. Mankind Divided. Ja. En dat gaat, dat gaat gewoon verder op het, ja. op het, uh, op het eerste. Mm. En het grappige is ook dat je dus tegenwoordig wat je vaker ziet in games. Uh, dat je je saves door kan zetten. Dus mm -hmm. de keuzes die je maakt hebt in de eerste game gaan over in de, twe in de, in de tweede ja, game. Ja, of ja. je kan een nieuw game beginnen en je zegt ik heb deze keuzes ongeveer ja, gemaakt. Precies, ja. Ja. Um, het is altijd leuker om... Uh, ...om aan te sluiten. Ja. Uh, alhoewel, er valt vaak veel tijd tussen die twee games... ...dus ik weet niet meer precies wat ik altijd in de eerste game gekozen heb. Ja, precies. Dus of je dat nog goed herinnert. Ja. Ja, want wat ja. vinden jullie überhaupt daarvan? Van, want tegenwoordig, ik heb het idee dat het iets van is van de laatste uh, tijd. Zo so I made uh, a mistake, though. Yeah. Ja. Ik, uh, ik dacht dat ik heel ver was in Human Revolution. Ja. Yeah. En dan van... Ah, fuck, mijn Steam 7 uh, is, uh, is kwijt yeah. en ik heb, ik heb nu een nieuwe spel. Weet je mm. wel, ik was toch bijna mm. bij het einde, ik ga gewoon een nieuwe spel spelen. Mm. Yeah. En aan het begin had je dus de recap van wat er was gebeurd. En blijkbaar was ik nog maar halverwege of zo. Dus ik zat van, oh, oké. Okay. Ja, <lacht> ja. oh, ja, dat is wel jammer, ja. ja. ik heb het dus ook gehad in dat, um, um, ik weet niet meer waarom, maar toen had ik waarschijnlijk nog geen Steam. Hmm. Denk je? Ik? Of ik had Mass Effect denk ik, niet via Steam gekocht. Oh ja, waardoor ik niet kon linken of zo. Waardoor ik uh, mijn Saves niet had, zeg maar. Ja. Dus ik ja. had gewoon mijn Saves niet meer. Mm. Ja, wat bij mij wel het geval was, ik had Mass Effect 1 op de Xbox gespeeld. Ja. En toen ging ik Mass Effect 2 op de PC spelen. Ja, dan ja, dan heb precies, je dat, ja. dat is wel ja. grappig. Dat, dat, dat zijn dan weer dingen waarvan ik denk, waarom wordt dat niet gewoon, waarom is dat niet gewoon een soort van algemeen. Waarom maakt niet één bedrijf één cloud? Ja. Waar, zeg maar, waar Steam een optie geeft van yo. Misschien ja, moet je dat op betalen. Dan krijg je Dropbox voor, voor de games. Heeft. Ja, maar dan krijg je ja. dingen als Ubisoft, zeg maar, of Uplay. Ja, dat is wel cross-platform. Weet nog dat ik Sims 4 moest installeren op de Xbox? En dan, uh... <laughs> ja, dat is, ja, dat is wel waar. Ja, dat, ja. Ja. Ja, maar ja dat, ja, dat is wel grappig. Ja, okay, nee, ik heb het zelf ervaren bij The Witcher 1, 2 ja, en 3, zeg is maar. Eén eigenlijk niet. Eén altijd ook? Eén het Voor mij niet. Weet ik niet. In ieder geval 2 naar 2. 1, 1 en 2 is zo apart. Ik vind het zo grappig dat zo zoveel verschil in zit. Ja, klopt. Dat, het idee van... Dat is volgens mij... naar, wat, mij, wat, naar mij gebeurd is, of wat naar mijn idee gebeurd is. Ja. En dat zij in die... Want het, het wordt voor mij het wordt gemaakt door Project Red. Ja, CD, ja. CD Project CD Red, Red inderdaad. inderdaad. En dat is een, een Noors, fins. Het is nee, een, nee Pols. Een Pols. Ja, Pols blijft, ja, ja, precies. En dan... Uh, en in, daar is natuurlijk uh, de mythologie en de uh, herkomst van landen heel anders dan de rest. Ja. Ja. Want wij hebben veel meer Griekse dingen mm. waar we bijvoorbeeld net over hadden... Ja. ...dan, uh, dan en waar, waar Poolse dingen veel anders zijn. Ja. En het is grappig om te zien dat uh, de games die in die strekking zijn... ...zijn ja. veel populairder in dat land. Ja, precies. Um, en, um, ah, je geeft altijd een bepaalde soort, soort cultuur eigenlijk mee aan de ja. games die je maakt. Oh. En, ja. uh, en de, de eerste zo... game van The Witcher... Uh, had dus alle soort van uh, elementen die dus alle klassieke games ja. daar in dat land hadden. Ja. Maar et, toen ik het ging spelen voor het eerst, ja. had ik echt zoiets van, wat is dit? Ja. Je had aparte, dus je hebt, als je kan lopen in een game, ja. en dan kan je vechten in een game. is bij GTA trek je gewoon wapen uit je wapen en je kan iemand neerknallen, zeg maar. Ja. Uh, in The Witcher had je dat niet. Je, in The Witcher 1, je, moet, je ja. hebt aparte combat senses mm -hmm. en je hebt aparte walking senses, zeg ja. maar. Ja. En je moet wisselen van de twee... Ja. Ik weet niet, ik vond het heel complex ja, en ik vond, ja. het, ik vond het ook niet leuk. Dus <laughs> ik heb denk ik, halverwege de game ben ik gewoon... Ja, op. precies. Ja. En ik heb het idee dat in Witcher 2 dan, um, hebben ze toch gewoon hetzelfde, die, die sterke punten van hun um, soort van mythologie of in ieder geval dat uh, Witcher-verhaal, zeg ja. maar... Want zijn er zijn ook boeken van. Nee, ja, ja. ja, het, uh, ja, het is een, boeken uh, het is een boekenserie. Ja, boekenserie. En ze hebben de, de rights gekocht ja. voor echt super cheap. Oh echt. Dus de schrijver van The de, ja. de Witcher is eigenlijk ja, best wel boos en piss. Ja, hij heeft maar een paar duizend gekregen. Afgescheept ja. is inderdaad. Ja, hij had gewoon royalties moeten dragen. Ja, maar ja. ja. ja. oh, goed. Ja. Ja. Ik mistake. En uh, de, dus The Witcher 2 is, is een soort van. Uh, ja, als je een B-film en een a film, weet je, dat het <laughs> verschil zit er heel erg in. Ja. Dus de Witcher 2 was heel erg aangeprezen door E3 en dat soort dingen. Ja, ja, Witcher ja, 1 ja, is ja. nooit op E3 geweest, nee, nee, volgens mij. klopt. Dus dat is, uh, en dat, maar ja, dat, die hadden ja. het wel. Ja. Maar over yeah. CD Project Red, ik ben... Ik ben nog, ja, ik, ik wacht nog steeds op hun cyberpunk. Ja, zeker. Want ze hebben want, een paar ja. jaar geleden hadden dus ze, zeg maar, zo'n trailer. Met, ja, klopt, ja. Dat zag nou er ja, super vet uit. Die, die, die, die Alleen, CEO. Hoe heette dat ook? Uh, ja, het uh, was het Cyberpunk 2077. Ja, zoiets was het, uh, uh, was het, uh, Maar ze hadden dus gezegd van, dit wordt het jaar. Dat ze voor het eerst iets gaan laten zien. Nou ja, dit jaar. Maar ze zullen iets uitgelopen, zijn uitgelopen. Dus ik denk dat we volgend jaar Het mooiste van dat bedrijf vind ik dat je gewoon de uh, Witcher 2, ik weet dat ik dat voor het eerst dus ging installeren. En toen had ik een maandje of zo, of twee maanden had ik een nieuwe videokaart mm. of zo. En uh, um, man, het laatste dat ding weer verkocht. <laughs> ik zit even te bedenken hoe, hoe snel dat ook weer gaat. Ja, ja. Maar ik weet wel dat ik toen net een nieuwe videokaart had. En toen ja. had je in hun, uh, hun settingsmenu is dus echt het meest prachtig op de pc. Het hm. is als je pc-game bent, ik weet niet. Maar um, daar heb super sampling dus dat wat die dat. Ja, was voor het ja. eerste game die super sampling toebracht in een ja, game zeg maar. Ja. Nu is het, je ziet het bij uh, meer games nu. Ja. En uh, maar dat maakte dus echt dat visual effects, uh, voornamelijk post, uh, post effects zeg maar mm -hmm. dingen, ja. de fucking insane uitzag en water ja. was insane. Ja, ja, oh ja. man, ik weet wel dat ik de eerste <laughs> keer die game opstart en dat je dan op had je dan uh, Harpies, wat je, dus, uh, ja. Uh, ja. Uh, ik weet niet eens wat de Nederlands is. Ja, geen ja, ja. vraag, maar in ieder geval van die vliegende beesten. Van die vliegende, ja, vliegende vrouwenbeesten. inderdaad. En dat was dan in een mountain range, en dan moest ja. je een soort van gems, ze dus dan wisten ook precies wat ze deden. Want ze ja, die memory, al... uh, memories ja, die memory, memory die memories pakken. ja, ja. Dat, dat zag er zo vet uit, man, man, man, holy shit. Dat ja, was echt, gewoon, ja. Voorzeker voor die tijd ook, want dat was echt, dat was de eerste game met supersampling, mm. en uh, zelfs dingen zoals GTA ze zagen er niet zo mooi uit of ja weet ik heb neem een ander voorbeeld uh, mm -hmm. maar. Het was, was echt. Uh, nee, ik was echt ja. onder de indruk. Ik dacht ja. van, hoi, het was ook heel lang. Was het de benchmark game klopt. van uh, elke ja. videokaart? Uh, ja. ja, dat in Battlefield 3 of zo. So. Ja, <laughs> was ook, ja, ja, ja, die hadden ook. Eh, want die engine was ook toen echt. Was, toen hadden ze net overgestapt op nieuwe engine volgens mij. Ja, Frostbite 2 of ja, zo. Of, uh, ja, precies, ja, klopt, of ja. En ja. dat ja. was toen ook toen die engine demo was ook ziek ja. Maar CD die project Red heeft nooit een engine demo. ze hebben dus de voor mij dat gewoon de project Red engine of de Red de Red engine. Ja, maar ik vind het best wel knap. Een Pools bedrijf, wat de Witcher 1 gemaakt heeft... want ze hebben voor de rest niks. Nee, nou, ja, nee even... hij vraagt me af inderdaad wat ze allemaal hebben moeten doen daarvoor. Want volgens mij hebben die best wel moeten vechten voor, voor hun plek... Zeg maar als gamebedrijf ja, maar zijn het is, de, vanuit de Pools land. Zeg maar. En achter. ook dan vervolgens kijkende met de Witcher 3... eigenlijk wat voor ambitie neergezet hebben. Hoeveel uur je in dat spel kan steken... zonder je te gaan vervelen als dat spel je ligt tenminste. Ja. En, en, en hoeveel content daarin zit. Ja, dat is echt bizar. Goed, en dan sorry. te bedenken dat als ze zometeen Cyberpunk 2077... Uh, gaan laten zien, dat dat mogelijk nog groter kan zijn. Ja, het is insane. Dat e, is daar, een bizar. Wat dat ik echt props voor, uh, ik ja. vind uh, Rockstar en Blizzard hebben best wel hoog gestaan, ja, maar CJ-product Red, omdat het zo'n underdog is, ja. en ze maar... Uh, drie games hebben gemaakt, zeg maar. Ja, ja, ja, en ja. Uh, omdat ze, ze maken, wie maakt er nou een eigen engine? Het ja. is insane. we gaan maar eens even je eigen game engine mm, maken en dan een succesvol ja, game erin ja, pompen. Ja. Ja. Ja, insane. Echt ja, belachelijk. Ja. Maar dat betekent maar dus doet wel ze dat uh, dus. Uh, games dat ook niet een eigen engine. Ja, ja, dus ze hebben voor, inderdaad uh, de Decima Engine, die hebben ze toevallig nog aan uh, Hideo Kojima, dus van Metal Gear oh, Solid, oh. hebben ze die uitgegeven, ah, omdat dus hij oh. nu zijn eigen bedrijf is gestart en ja gedoe met Konami, zeg maar. Uh, en PlayStation. Dat is nog een heel ander verhaal okay. uh, ja. <laughs> maar inderdaad die ontwikkelen ook hun eigen engine uh, of tenminste ja. hebben hun eigen engine en die gebruiken ze ook voor uh, Horizon Zero dan wat ook een uh, hele goede oh, game dat is ook van Guerrilla ja ja, ja, oh, ja. Nou, dat vind ik ook wel ja. dat ja. is voor even even voor, voor PC of is het een uh, PS4 uh, nee het zal wel echt een PS4 exclusive blijven ik ga niet, uh, ja. ik, denk ik, niet die, uh, Nederlands. ik weet niet of iedereen of elke, elke, elke ja elke precies. <laughs> eruit of dat nu, nu nog aanraken nee precies nee precies dus ja het zit er dan in Amsterdam inderdaad. 0-20. Uh, ja, ja, precies inderdaad 0-20. Ja, oh, ja, geen 0-10. <laughs> oh, Onze ja, concurrenten 0-20. <laughs> ja, ja. Maar ik, ik, het is wel uh, dat, wat dat betreft. Dat is wel grappig. Ik had niet, want ze hebben ook heel veel mensen uh, in dienst die, nie, die ook uit uh, in ieder geval uit Polen of omstreken komen. Uh, en dat is toch wel gek dat daar zoveel talent zit dan. Ja. Oh. Nee, ik denk dat je mensen ook gewoon heel veel kan leren, weet je dus misschien zo, waren ja. het niet zo goede game developers, maar, oh, maar ja. met, als je die mensen op de juiste manier weet te inspireren denk en ze op de juiste manier dingen weet te vertellen. Ja. Uh, en ze uh, zover krijgt dat ze er echt voor gaan. Volgens mij heb je dan echt kan je dan echt een supergoed team krijgen. Maar, van, maar, het, maar het, zo, zoals jullie over Polen praten, klinkt het klinkt echt als een derde wereld. Ja, dat is wel. wel waar. Zeg maar, is het ook zo? Ja. Eastern European, maar ja. het is wel zeg maar streepje voor voor Roemenië. Ja, zeker Ja, sure. ja, zeker. <laughs> ja, ja. Bijvoorbeeld in bijvoorbeeld ja. Maar het is wel grappig. Voor mij was het toen het uitkwam, was het echt zoiets van... Het is een soort van... De, uh, als je ooit een keer een video van, uh, van Total Biscuit hebt uh, ja, ja. gezien... Hij gaat tot het... Uh, zijn, half uur, zijn eerste half uur van een game review is het settingsmenu. Ja. En um, ik, ben, ik, snap, ik snap precies wat hij bedoelt. Want ik zit ook een half uur in het settingsmenu ja. om precies de opties goed te krijgen. Ik, en dan ik haat het settingsmenu. Echt? Oh, ik ja. ik zit echt van... Nou, Oké, okay, ik heb dit systeem... Ja. Fuck, wat, wat moet ik daar doen? Ja, nou doen? Ik wil zo optie begrijpen en zeg maar, ik, ik, ik, ik wil gewoon de game ingaan, ja, ja, ik, zeg maar, Wat blabber. ik wil is gewoon kunnen zeggen van dit zijn mijn specs. En dat die dan automatisch... Ja. Nee, nou, dat wil, wil ik absoluut. niet. Ik wil ja. overal <laughs> zitten. Zeg maar, want ik, ik kan ook heel lastig beoordelen. Of, of was, was dit nou beter? Of oh, is dit nu net eh? iets laggier? Oh, ja. Zeg maar, ik heb een 144 hertz scherm. Dan zou je verwachten dat je dat goed kan zien. Volgens mij blijft die nog steeds. rate, Ik zit dan een halve uur in dat scherm. Ja. Als ik niet een half uur in het scherm zit, zie ik waarschijnlijk geen verschil, honestly. Maar waarschijnlijk vind ik de settings gewoon interessant Ik weet niet, ik vind het gewoon fascinerend om Ik snap hem wat dan... Ik heb het onlangs wel gedaan met Thief. Kijk Thief? Want die hebben ook best wel een goede benchmark setting aan het begin. Dus je kan gewoon settings veranderen, dan ga je de benchmark runnen en kijk je naar de FPS. En dan prima. Misschien dit veranderen. Dus daar vond ik het wel chill. Want dan kon je direct even testen. Maar... Anders moet je het spel starten, laden, wachten en dan dingen doen en dan, oh shit, dat was het toch niet ja. helemaal. En als de graphic options niet ingamed aan te passen zijn, moet je, je helemaal uit. <laughs> ja, dat zijn wel een van die dingen waar ik Struggles. nog steeds een beetje een hekel aan heb. Ja. Maar wat ik, wat ik bedoel, wat ik zeggen is dat het, um, dus je hebt inderdaad mensen die, ze, die dus, uh, net als Toto de Biscuit een half uur over de settings gaan. En dat uh, het moment dat het iets slecht gep gepoord wordt, en ja. uh, een of andere niet voor speed game was echt de FPS of was gelokt. All die Warner Brothers uh, Batman games. Ja bijvoorbeeld inderdaad, zijn best wel slechte port. Ja, zeker. Uh, dat er bijvoorbeeld inderdaad gewoon nog als je als je keys wil remappen dat je dan nog ja. steeds de Xbox controller ziet. <laughs> ja. En uh, maar want, uh, hij was ook een voorbeeld van uh, uh, een van de uh, nieuwste speed game. De FPS was gelokt aan de game speed. Ze had gewoon aan elkaar getaid. Ja, ja, klopt. Oh, en toen, yeah. en toen, oh, okay. heeft, uh, toen had Total uh, biscuit zeggen, ja, ik wil gewoon op 60 FPS spelen. Mm. Dus hij had hem gewoon geforced omhoog. Ja, ja. En toen speelde de game dus twee keer snel. <laughs> ja, je ja, en ook... hij werd er super mad over. En ik snap hem wel. Ja. Maar uh, wat ik eigenlijk maar doen was in dat, uh, dat je dus als game, als nieuwe game. Um, um, um, bedrijf, zeg maar, dus de settings. Dat, de dingen zoals dingen zoals die niche, dingen zoals settings ja, en dat soort ja. dingen echt goed kon krijgen. Ja. En dan ook nog ports zijn ze ja. hebben we elke game ook op elke console uitgebracht. Mm. En dan ook nog uh, het verhaal, dus het, het soort van. Um, is, het is ook niet eens echt bekend alsof het een buggy spel is. Nee, helemaal uh, niet. The first time looking at you. Ja, <laughs> precies. Ja, inderdaad. inderdaad. Maar en uh, dat dat vind ik dus. De, de, de het rare dat ze dus in één keer ja. uh, The Witcher 2 hebben neergezet. Mm -hmm. vind ik zo ja. ja, het is, ja, is indrukwekkend. Ik, ik, ja. uh... ja, ik, ik denk gewoon uh, Witcher 1, dat, het, dat ze hebben gezien dat het succesvol was. Mm. En ja. dat ze ook investeerders hebben kunnen vinden. Ja. Dat denk ik ook wel. En Tuurlijk, dat ze, ja. daarna ze hebben ze wel ergens voor ja. Beste uh, ja. programmeurs uh, in Polen en waarschijnlijk ja. Europa hebben kunnen ja, ze, vinden. Ja. Ze, of, ze hebben op ja. een of uh, andere manier mensen gehyped. Daarom ja. ja, vond ik het een soort van romantische beeld van je Captain Game Um, die heel goed verhaal heeft, maar ja. kut is dan qua port En een, heel, een game die helemaal geoptimaliseerd is, kut verhaal heeft. Ja. Mm. En dit was precies wel allebei. Dat ja. dat is iets van, damn. Allebei kut? Nee, precies Nee, dit was gewoon echt... <laughs> maar over dat gelokt aan de framerate. Ja. Uh, vol, volgens mij was het Dark Souls 1. Ja. Daar, dat was ook gelokt aan ja, de framerate. Dus naarmate ja, dat je wear kreeg aan je Gereedschap, yeah. of aan je wapens dus, yeah. was gelokt aan je framerate. Mm. Yeah. Dus hoe hoger je framerate, hoe yeah. sneller je wapen stuk oh, ging. Zeker met speedrunners die, die, yeah, dus, uh, man, die yeah. gingen yeah. daar gelijk natuurlijk weer helemaal op in. Hey, we zitten bijna aan... Uh, ja, we zitten, we, zitten, we zitten hebben wel aardig wat uh, tijd voor Bijna een uurtje, denk ik. Ik denk dat we toe zijn aan afsluiting. Dus, uh, nee, ik heb hier ook heel veel onderwerpen. Dus ik denk dat het genoeg is voor vandaag. Ja, precies. We kunnen de volgende <laughs> uh, keer gewoon lekker voortduren. Ja, uh, hebben we er lol in gehad? Volgens mij wel, toch? Ja. Ik, uh, ik, wel ik, vond, ik vond het ja, wel keertje. Ja, Hopen ja. nou dat het een beetje de uh, goede kwaliteit is voor de luisteraars. Het ja, zal ja, vast wel beter worden. we uh, Dan gaan we vervolgens even verder kijken of we het nog een keer gaan doen. Misschien horen jullie weer van ons... Misschien ook niet. Ja. Um, ja. Dus ja, dit was de eerste pilot aflevering van de 010 podcast. Ja. En uh, uh, hopelijk tot de volgende keer. Ja, ik hoop het ook. Uh, ja, we zien het al okay. Ja, we zien het al Tof Doei. Doei. All